Peter, Dennis en uh, ik zelf, een jong, jong op hier. En uh, ja, goed, we gaan gewoon meteen beginnen met de uh, marijuana-index. En uh, de goud en de olie en de bitcoins. En laten we gewoon beginnen met de marijuana-index. Die staat op dit moment op 286,94. Hij is uh, 32% uh, gezakt. Oh. oh, die is samen met de crypto's uh, naar beneden gegaan, zie ik. Dus is het toch een soort connectie tussen de cryptocurrency en de marihuana-index, hè? De, de ja. koepeling tussen alles, de centrale bank. Ah, <laughs> ja, meestal, als ik mijn marihuana-index check, dan heb ik meestal een all-time high, maar... <laughs> ja, ja, ja. <laughs> nou, we gaan zo even meteen even naar de bitcoin en andere crypto's. Is uh, doen nog even het goud. Is die ook naar beneden, of? Uh, nee, 1349 dollar. Zit wel, uh, ja, de dollar blijft heel zwak. De euro staat ook op een, uh, nee, niet op een all-time uh, hoogtepunt, maar 1,25, 16. Dus het, uh, ja, de dollar blijft maar wegzakken. En dat is meestal goed voor goud. Uh, omdat uh, ja, goud gezien wordt als alternatief voor de dollar als reserve. Ja, en olie. Is ook uh, stevig aan de prijs. De, dat is 66,18 dollar 18 cent. Ja goed, uh, voordat we naar Bitcoin gaan doen. Even de meten. Die staat nou eindelijk op de 480 miljard in het rood. Ja, is er overheen. Maar uh, ja goed, de Bitcoin die is uh, vandaag echt uh, naar een uh, all time low uh, dit jaar gegaan. Die is... Uh, naar de, de 6900 uh, gezakt, dus uh, onder de 7000 oh, eurotjes. Euro Voor mij staat hij nou weer boven de 7000. Ja, hij is nou weer omhoog ge ge gesprongen. Ja, 3.700 zat hij hier bij mij, ja. Ja, ja, ja, ja. ja hij had een wedge gespot, toch? Ja, er zit een wedge in. <laughs> dus hij gaat met pieken en dalen gaat hij naar beneden. Sommige mensen zeggen dat hij naar de 6.000 euro gaat, hè? Ja. Nou, nou, dit weekend, als de uitzending gepost wordt, dan zullen we het horen. Ja. Nou, ik weet niet of dat allemaal zo snel gebeurt. Ja, uh, één nou, analist die had helemaal uitgetekend dat hij uh, ongeveer midden februari op zijn dieptepunt zou moeten komen. Dat lijkt me heel snel, want het is al over twee weken. Ja, ja, uh, ja. Uh. Ja, het kan natuurlijk altijd in een cryptoland, zo, zo groot ja, we, uh, verschil. Ja, we, over, uh, het is toch nu duizend, duizend euro gezakt in een dag? Ja, in dus, een dag, ja, Nog, nog, nog zo'n dag er je bent. Ja, precies. <laughs> ja, dat kan hard gaan. We hebben uh, een aantal berichten over mogelijke redenen uh, gevoerd. Ja, ja, ja, zullen we daar maar gewoon uh, meteen naartoe gaan? Lijkt mij goed, direct. Ja, ja, ja, ja. want het uh, tetter uh, zou een van de, de redenen kunnen zijn, hè? Ja, misschien even uitleggen dat Tether, dat is een, het is wel een cryptomunt maar het is een munt die van een bedrijf is, die dat uh, gebruiken om een een op een aan de dollar te koppelen. Dus een, een Tether is gewoon altijd één dollar waard, maar het wordt door niemand gegarandeerd, behalve dan door dat, dat bedrijf. En nou, nou Eigenlijk is, ook niet helemaal. Maar... Ook niet eigenlijk, nee. <laughs> Dus het is heel vaag of je wel voor je 31 altijd een dollar kan krijgen. Maar het is een manier om uit je crypto te stappen. Om even in, in geld en dollars te parkeren. Als je denkt dat het met duizend uh, omlaag gaat in een dag of zo. Uh, zonder dat je een belastingevenement creëert. Voor Amerikanen is het dan vooral. Ja. En, uh, want je gaat nooit echt naar echte dollars toe. Je gaat naar die crypto dollars toe. Maar er is heel lang de vraag over. Wat, wat is nou precies de, de rol van die crypto dollars? Want er was laatst in vier dagen kwamen er 400 miljoen van die crypto bij. De vraag is al... ...hebben die ook echte dollars erbij... ...of zijn die aan het doen wat precies banken ook altijd doen... ...fractioneel uh, reserve banking... Dus. ...dat ze meer uh, tethers creëren dan ze werkelijk dollars hebben. En daarmee ja. zouden ze de prijs van crypto's kunnen opjagen, ...want ze, kunnen dus, ze hebben eigenlijk een soort dollarpers staan met die tethers... ...zolang mensen dat blijven geloven dat dat 1 dollar is... ...en met die dollarpers kunnen zij een heleboel, een heleboel bitcoin opkopen... ...en de munt uh, de prijs omhoog kopen. Ja, ze beweren dus dat ze, uh, voor de duidelijkheid er zijn 2,2 of 2,3 miljard uh, tethers in omloop... En zij beweren dat ze uh, reserve hebben van, uh, voor een gelijk aantal uh, US dollars. Maar dat beweren ze dan op de bank te hebben. Dus stel dat zij dat echt zouden hebben. Wat dus niet bewezen is. Eh, dat zouden ze aantonen en hebben ze nog steeds niet gedaan. Dan zouden ze dat op hun bankrekening hebben. Wat dus betekent dat er eigenlijk geen volledige reserve is. Want er is een enkele bank met een volledige reserve. Dus zelfs al zouden zij... 2,3 miljard op de bank hebben... dan betekent dat eigenlijk... dat ze geen 2,3 miljard dollar in reserve hebben. Ja. En maar dus waarschijnlijk, een klein deel. waarschijnlijk hebben ze maar 10% dan. Daar hebben ze... Dus, uh, uh, 230 miljoen. En de bank die heeft daar zelf ook weer... nog maar 10% van. Dus dat is er eigenlijk maar 23 miljoen. Zoiets uh, <laughs> zou heel goed kunnen. Ja, Plus uh, zij, er zijn een aantal mensen... die uh, betrokken zijn bij de Tether... die ook uh, link hebben met uh, Bitfinex... een van de grootste uh, crypto exchanges. Er zijn wat mensen die... die dat het niet helemaal goed zit. En de SEC, als ik me niet vergis... heeft nu in Amerika uh, vorige maand ook documenten opgevraagd... bij Tether en bij Bitfinex. Want die gaan nog eens even kijken hoe dat nou allemaal zit. Ja, op 6 december was dat. Dus op zich is het al oud nieuws... maar het kwam daar weer naar buiten toe. ja, ja Wat ook uh, wel belangrijk is... dat ze hun uh, relatie met hun accountant verbroken hebben. Dat is ook meestal niet zo heel goed teken. Die accountant zou nee, moeten die gaan... Zou gaan kijken of ze het echt hebben... en een audit doen, toch? Ja, en, de, en wat natuurlijk uh, gebeurde... als zij, als zij eigenlijk met die Tether dollars printen en daarmee crypto's heel erg omhoog kopen. En dat is allemaal fractioneel reserve. Dan, dan gaat het andersom ook net zo hard om laag. Als, als die uh, drijvende kracht wegvalt, dan ja, werkt het de andere kant op net zo hard. Ja, dus dat is niet zo best. Dat... Want dan gaan <laughs> mensen zeggen van uh, kom maar op met die, met die dollars. En dan moeten ze als een gek die gaan kopen om die tetters op te komen, omhoog te kopen. Sorry, we gaan de komende weken zien hoe het zich gaat ontwikkelen. Maar er zijn nog ook mensen in de crypto wereld van wat ik zo hoor die, uh, die zich wel zorgen maken hierover. En uh, ze hebben al een hele tijd geleden beloofd om een audit te doen. En... Ja, dat hoeft geen maanden te duren, dus het feit dat er nog steeds iets is gebeurd is wel, dat is geen, uh, het wekt niet echt vertrouwen, laten we het zo zeggen. Aan de andere kant is 2,3 miljard, zei je? Ja, denken. zoiets, 2,2 of 2,3 miljard. Nou, dat is ook niet, oh, in crypto land is ook weer niet ontzettend veel duur. Nee, maar welk bedrijf heeft de 2,3 miljard dollar op de bank? Nee, nee, maar zelfs als ze dat helemaal niet zouden hebben, dan zou dat ook een paar dagomzetten zijn, denk ik of zo. En dan, uh, ja. dan is dat ook weer weggewerkt. Hè? Als je dat vergelijkt met de totale market, waar, market cap van al die crypto's, dan is dat maar een heel klein deel natuurlijk. Ja, en ook als je het met de dagomzet vergelijkt, dan is het denk ik, valt het nogal mee. Ja? Oh. Even kijken, maar het volume van uh, Bitcoin van vandaag is bijvoorbeeld uh, 9 miljard. En van Ethereum 5 miljard. Oh, en ja. van Tether? Het is ja. volume 3,3 miljard dollar. Uh, ja, nou, dus het, ja het, is, het is vergelijkbaar dan. Uh, maar maar nee, het, is, uh, het, is wel, het zou wel weg te moeten werken zijn, zou ik, zou ik zeggen. Maar je zag dat bij de Mount Gox destijds ook, dat, dat als zo'n beurs in de problemen komt, dan uh, kunnen er hele rare dingen gebeuren. Wat er toen gebeurde is dat mensen wilden hun geld bij, bij Mount Gox weghalen, maar ze kregen hun dollars of euro's er niet uit. Maar ze konden nog wel bitcoin eruit halen. Dus dan gingen ze maar wanhopig al hun geld omzetten in bitcoin om die eruit te ja, halen. En op die dan, was. Was. dan ging de prijs heel erg omhoog. Dus, uh, ja, soms is het een heel slecht teken als je op een beurs de prijs heel erg hoog ziet. Dan denk je van, oh dat is mooi, dan kan ik het daar verkopen. Ja, dat kan je doen. Er was in Zimbabwe natuurlijk ook, was ook een enorme premie op de Bitcoinprijs. Maar wat je dan terugkrijgt, dat zijn uh, dollars die in een banksysteem zitten waar je het niet uit kan krijgen. Ja. Ik zit hier even te kijken naar de, de, de market cap van uh, Tether een jaar geleden. Dus 1 uh, februari 2017. En dat was dat, even kijken. Rond de 25 miljoen dollar. Dus dat is 100 keer gegroeid in een jaar tijd. Dus dat is wel ook extreem hard gegaan. En een half jaar geleden bijvoorbeeld, als je kijkt naar uh, zeg maar begin augustus, was het 300 miljoen. Dus is er in, in een half jaar tijd is er 2 miljard erbij gekomen. Ja. Uh, ja. Dat is natuurlijk wel heel uh, ja, bizar. Het, het vreemd is dat alle tenten bij elkaar ja, staat: hier dan 2,2 miljard. Maar de dagomzet is dan 3,2 miljard. Dus de dagomzet vandaag al is meer dan de totale market cap. Hm. Anderhalf keer de markt. Ja. ja, ze worden er heel veel gebruikt om snel even heen en weer te schuiven door day traders en zo. Ja. ja, het wordt ook veel gebruikt als jij van de ene crypto naar de andere wil, dan is het ja. vaak heel moeilijk om te zeggen van nou ik wil uh, EO's verkopen en uh, ik wil ze omruilen voor, uh, voor Neo of zo. Daar is maar een hele kleine markt voor. Wat er heel vaak gebeurt dan is dat mensen zeggen nou dan wist ik met EO's in tegen die tetters. en dan staan. Ja, te dan het is het wel of Tether of Bitcoin of soms tegenwoordig ook Ethereum. Ja, ja. Dus de prijs wordt ook vaak gemeten in USDT dan. Uh... Ja, goed, ja, dan hebben we hebben nog um, een berichtje over ja, de Tweede Kamer. Die, die buigt zich ook over de, de cryptovaluta en die willen wat meer regulering. En uh, ja, hier ook nog een berichtje over een minister. En het gaat om uh, Wopke Hoekstra van Financiën. Ja, die gaat zich erover buigen, of het wenselijk is. <laughs> ja, ja. De CDA-minister die... Uh... Ja, dat vind ik een beetje triest inderdaad, die uh, hoepstra. Want hij zegt, hij wil duidelijk ma uh, over een paar weken duidelijk maken... of een verbod op speculatie, -finan financiële derivaten... op bijvoorbeeld de prijs van bitcoin wenselijk en mogelijk is. Maar ja, kijken of iets wenselijk is, dat is natuurlijk heel raar. Dan gaat hij bij een aantal mensen te raden... en die zeggen, ja, oh, dat is heel wenselijk. Maar je gaat natuurlijk bij de mensen bij voor wie iets verboden wordt... voor hen is het niet wenselijk. Hm. Want anders zou het niet verboden moeten worden. Ze willen iets doen en dat mag dan niet. Dat is, uh, dat is nooit wenselijk. Dus dat hele begrip <laughs> wenselijk dat, dat is al heel erg verhullend. Dat verhult eigenlijk dat, uh, dat het alleen uh, om de belangen van een paar vriendjes gaat. Maar dat wordt dan, door wenselijk wordt het eigenlijk uitgespreid over de hele Nederlandse bevolking. <laughs> en dan mogelijk, ja, dat mogelijk. Bitcoin wordt is denk ik heel moeilijk mogelijk om dat te verbieden. Maar ze hebben het dan over financiële derivaten. En dat zijn dan afgeleide dingen van uh, dus, uh, opties op uh, futures of zo op bitcoin. Je hebt dat Waarvan ik het idee heb dat was in Nederland eigenlijk uh, helemaal niet uh, Nee, dat wordt eigenlijk software, toch? gebruikt. Nee, nee. Ah, ja. dat wil ik weet. Uh, je hebt wel soms van die contract for differences of zo dat ik uh, ah, ja. doe maar dat is toch een beetje obscuur allemaal. Maar al ja, dit vind ik ook nog interessant hierover. Hoekstra waarschuwt al tijden. De arrogantie die hieruit klinkt. Hoekstra waarschuwt al tijden voor de bitcoin onder het, onder het motto bezint eerder begint. Dus hij heeft er een motto aan gekoppeld. Dat is heel mooi. Natuurlijk. Ook toezichthouders, autoriteit, financiële markt en de Nederlandse bank wijzen voor particuliere beleggers op de risico's. Desondanks is het aantal mensen in Nederland dat er een niet dramatisch aan het afnemen. Constateert de minister. Dus hij is eigenlijk min of meer verbaasd van ja. Ik heb er een motto aangekondigd. Bezint, ere, brind. En nog, uh, nog heeft het geen effect. Ja, maar bezint begint is ook zoiets, zo kan je zeggen. En dan, als iemand, zeg maar, toch doet. dan heeft hij jou, zeg maar, niet je advies niet opgevolgd. Want misschien heeft hij wel goede vragen. Dus als het dan goed uitpakt, dan zal hij jou nooit zeggen. van ja, jij zei dat ik het niet moest doen. Maar als het slecht uitpakt, kan je wel zeggen van. ja, ik zei nog tegen je, hè, tegen begint. Ja. Dus het is nooit, je kan nooit eigenlijk uh, erop gepakt worden. Het is dus een beetje inhoudsloze. ja, denk er goed over. Nou, oké, okay, ja, nou, bedankt. <laughs> ja. Dus niet echt uh, van je moet het wel of niet doen. Maar waar je dan toch achteraf kan zeggen van, nou, jij hebt gezegd dat ik het wel of niet moest doen. en dit is het gevolg. Dat, is een beetje, ja, dat kan je altijd tegen iedereen zeggen. Dan denk er goed over na. Denk overal, voor ta denk overal goed over na. Iedereen ja. moet overal goed over nadenken. Dat is heel en dan doen alsof je heel wijs advies hebt gegeven aan iedereen. Ja. Vroeger zo'n collega, die zei dat ook altijd. Heb je wel overal aan gedacht? En als, het dan, als het dan misging, dan zei hij. Ja, ik zeg nog zo. Heb je er nee. overal goed aan, nee. aan gedacht? Ja, die testen, die heb ik overal. dat vind Ik heb niet overal gedacht. Ja, nou, Wat ik vooral erg grappig vind is dat ze het continu proberen te framen. Alsof ze zich zo enorm zorgen maken om ons. Dat het helemaal niets te maken heeft met. Uh... Om ons? ik weet niet hoe dat Alsof iemand daarin trapt, weet je wel? Zo van uh, ja, nee, de AFM is echt, uh, die maakt zich echt zorgen of ik niet uh, 500 euro kwijtraak of zo. Nee, het heeft helemaal niks te maken met de banken verder of zo. Nee, het heeft ook niks te maken met zwart geld of. Of uh, ja, dat ze controle kwijtraken over uh, hoeveel ja. geld iemand heeft. Dat, nee, het is uh, gewoon dat ze te maken nee. om die mensen die... Uh, ja. Want er blijkt ook in het onderzoek wat ze hebben gedaan... dat mensen maar kleine bedragen in crypto investeren... gewoon wat ze kunnen missen. En ja, dan wordt er gezegd, ja mensen nemen hypotheken erop. Maar ik heb daar helemaal nog nooit bewijs voor gezien. Ja, dat is één gevalletje geloof ik ja, en, ja, maar even. dat wordt dan gedaan alsof dus dat heel normaal is. Nou, ik heb het nou. dat nergens... Uh, dat is nee. volgens mij gewoon iets wat ze roepen... alleen maar om een beetje angst aan te jagen. Wie zich ook zorgen gemaakt uh, over ons is uh, George, uh, Soros, de fabrika ja, ja. Dat was een mooi berichtje. Ja. ja, die werd ook gevraagd. Dat is wel grappig, want ja, er was natuurlijk zo'n uh, Davos-conferentie in Zwitserland, waar ze onder meer over global warming spraken, terwijl er een ontzettende lawinegevaar was. En uh, daar vroegen ze aan Soros, die inmiddels al 90 jaar oud is, maar ja, nog steeds, die zitten al die rebellengroepjes wat al een beetje te financieren en uh, een beetje... Politieke intrigant. En uh, er werd gezegd van, uh, hey Zoros, uh, hij is eigenlijk beroemd geworden. Omdat hij uh, Groot-Brittannië uit het pond, uit het wisselstelsel speculeerde. misschien handig om er nog bij te zeggen. Want Groot-Brittannië, die, die, uh, de overheid, die, die had hun pond gekoppeld aan andere munten op een veel te hoge koers. Die, die niet uh, een overeenstemming was met hun economische kracht. Zoros had dat correct ingezien en die begon zwaar te speculeren tegen dat pond. En de Britse regering ging omdat om het overeind te houden, gingen ze een enorme berg uh, geld erin steken. Allemaal belastinggeld natuurlijk. En eigenlijk ving hij dat gewoon om op. Eigenlijk, uh, want uiteindelijk won hij het. En, en het, het, het kukelde alsnog naar een, een werkelijke wisselkoers toe. Ja. En eigenlijk soupeerde hij toen al dat geld van de Engelse belastingbetaler op. En toen was het, hij werd eigenlijk heel boos gedaan over dat hij had het uh, Groot-Brittannië vernederd en bla, bla, bla, Maar het is natuurlijk dat was wel ook, mooi. Ja, eigenlijk was dat wel mooi. Want de overheid die had, die had gewoon iets doms Gedaan en maakte hij gebruik van. Maar nou staat hij bekend als een, als een uh, valuta-speculant en dan wordt er gezegd: van, hé, hey, cryptocurrency, uh, is dat ook niet iets leuk om voor jou mee te, in te speculeren? <laughs> maar het uh, gaat hij bij deze hele andere source Krijg je dan te zien, uh, want uh, dan zegt hij: ja, het uh, uh, is uh, typisch een bubbel uh, en de uh, en. Uh, Cryptocurrency is a misnomer. Eigenlijk een misnomer, het is eigenlijk een verkeerde naam. Het is een typische bubbel gebaseerd op allerlei uh, soort misunderstanding en... En uh, het uh, is mostly used for tax evasion. voor uh, de people in the, the rulers in dictatorships. Uh, om een nest-egg te, bouw te bouwen om aan het buitenland van te kunnen leven. Dus uh, daar ja, allerlei gebruikelijke toestanden. En het raar is dat aan uh, een eind zegt in hem. Desondanks, het lijkt al een tulpenballen. Maar de blockchain-technologie, dat zeggen al die banken, ah, ja, ja, bankiers ja, ja. allemaal. De technologie is wel heel interessant. Uh, de, die munt zelf die moeten we niks van hebben. Dan moet witwassen, tulpenballen. Dat en, is niet boeiend, <laughs> want TCPIP is <laughs> <laughs> ik heb het idee dat ze die blockchain-technologie zelf willen gebruiken voor iets evil. Zeg maar. Ze dus hebben het idee. Nou, die, die techniek kunnen we wel voor iets evils inzetten. Ja, dat zou de oude natie willen. Ja, die ja. er. Die er trots op was dat die joden hun uh, uh, uh, bezitting afnam. Dat staat gewoon nog. Ja. Dat uh, is gewoon videomateriaal van. Ja, ik hou die opname van gehoord. Ja, ja. ja, maar, ja, het, ja. ja. Uh, maar er staat er van. Uh, waar zegt hij die, die blockchain-technologie kan wel gebruikt worden? Bijvoorbeeld om migranten te helpen communiceren uh, en he he we use it, actually in helping migrants to communicate with their families and to keep their money safe dus eigenlijk gebruikt de blockchain zodat migranten met hun familie kunnen communiceren en hun geld veilig kunnen houden, en dan staat er nog achter heel series no follow up questions came with regard just to how migrants are using blockchain to communicate, <laughs> nor secure their money, <laughs> want dat is gewoon totaal op ons journalisten ja voor journaliste, mij ja. ja. is dat gewoon via bitcoin of ethereum, maar dan kan je ook een een tekstbericht in verwerken, toch? Ja, want zijn wel praktische manieren om te communiceren. Dan. Ja, maar dit hele, die hele conferentie daar is natuurlijk elk jaar gewoon een, een orgie van statisme. Het zijn allemaal van die, uh, ja, allemaal, die elites die met elkaar zitten te praten, natuurlijk. Veel fouter dan dat te gebeuren in Davos, elk jaar wordt het niet. Ik bedoel, uh, als daar een bom opvalt, dan. Uh... Ik wil geen mensen aanmoedigen, maar... <laughs> Ik zou nog geen tranen om laten. Er was wel een wiener Ik kon gewoon even met de alpen daar ja. gaan blazen. Ja, en er waren ook 10.000 privévliegtuigen of zo... ...waarden daartoe gevlogen. Met, uh, met allemaal. En, en het maffe is, ja. is dan ook al die elites... ...die praten nee. allemaal over, over hoe ze ongelijkheid moeten bestrijden. Dus het is allemaal, allemaal miljardairs bij elkaar daar. ja Ongelijkheid is een enorm probleem. <laughs> onder het genot van een 46 gangen diner ja. en, <tie> overal bestijden van ongelijkheid. Ja, ja het is echt uh, een hypocrisie ten top. Ja, ja, Verbeter de wereld, begin ja. bij jezelf. Hè. Dus je willen de hongerige wereld uit helpen, laten we een 36 gangen diner doen. <tie> ja, ja. ja dat zijn ook de mensen die het altijd hebben over overbevolking. Dus ja, als je dan zo'n oude vent van 90 <tie> hebt die de draad een beetje kwijtraakt. Ja. Ja. Ja, die dan niet eens even, die, die even absorberen. Heb je wel zo'n euthanasie gedacht, meneer Soros? Je ja. carbon footprint te verlagen. Ja, kruid het niet, hè? Ik nog. Jane heeft het ook nog. Ja, hoeveel een ja, ja. kunsthart, geloof ik? Hè? Die heeft niet eens een polsslag Ja, maar, maar dat heeft hij al op 60 geboord hè? Want daar zat geen echt hart in. <laughs> nee, maar goed... Um... Ja, ik heb hier nog een berichtje. Uh, ja, hier nog een bitcoin berichtje. Uh, de eerste Bi bitcoin heist... Een overhaal. Dit kon je zo, ja. Oké. Okay. Er gebeurt toch wel eens een hack of zo? Van, uh, dat je op een verkeerd mailtje klikt en dan... Uh... Ja, maar dit was een beetje... Komtoglijker, ja. Oké. Okay. Ja. Een beetje de oude, oude, tra oude strategie. Ja. iemand die uit de struik omhoog springt. En, net als Dick Turpin met twee pistolen. Van <laughs> ja, ja. Stenteller of Deliver. Ja, ja dat zijn mensen gewoon met een groepje binnengevallen bij, bij rijke mensen thuis. Um, even kijken, een eigenaar van een uh, digital currency trading firm, een man van 30 en zijn vrouw, die hebben ze uh, even kijken, uh, haar vastgebonden en hem gedwongen om uh, ja, zijn crypto uh, zeg maar, uh, over, over te overhandigen. Dus een uh, unknown quantity of the cryptocurrency is heeft uh, de bitcoin moeten afstaan. En uh, in dit kader is het wel uh, leuk om even te noemen dat op die nieuwe hardware allereerst die uitkomen. Ik heb zelf een Trezor T uh, besteld. Uh, daar zit dus een uh, mechanisme in waarbij je uh, uh, zeg maar... Een um, um, um, uh, apparaatje een uh, hoeveelheid uh, wallets aan kan maken, is on, eigenlijk ongelimiteerd. Waarbij je niet kunt controleren hoeveel erop staan. Om even. Dus technisch gezien klopt het niet helemaal wat ik nu zeg, maar dat is hoe de praktijk werkt. Dus als je dan overvallen wordt, dan kan je gewoon je, je wachtwoord geven, zeg maar. Maar je kan verschillende wachtwoorden erop zetten. En dan, afhankelijk van het wachtwoord, zit er een bepaald bedrag op. Dus je kan er een, met één wachtwoord 100 euro, met de andere 1000, met de andere 10.000 en met de andere 5 miljoen. En dan uh, liet je gewoon het uh, wachtwoord van 10.000 geven. Dan geef je hem 10.000 mee. En dan zeg je, ja, sorry, meer heb ik niet. En hij kan nooit aantonen dat er wel meer op staat. En dan als die weg is, kan jij gauw je backup van die 5 miljoen, uh, uh, zeg maar, eraf halen. En dan uh, heb je toch je geld nog veilig. Ja, je moet wel dat zo'n lijstje naast de dingen hebben liggen dan waarop staat dit, dit paswoord, wil miljoen, met dit paswoord 10.000. <laughs> ja, je moet dat wel uh, goed onthouden. Maar dat heet plausible deniability geloof ik. Exact, ja. Uh, yeah. Dat uh, is de term waar je naar wil zoeken als je dat uh, wil gebruiken. Ja. Yeah. Maar de laatste in de Oekraïne, natuurlijk ook al een Bitcoin-exchange-handelaar uh, kidnappen. Dus, ja, het is toch wat uh, gevaarlijker wat dat betreft dan een bank, denk ik. Want uh, een bank kan je, daar, die hebben geen geld meer. Dus, je kan een bank erover, kan je een bank binnenvallen en dus, zeggen: geef we al dat geld. Dus, we hebben, ja, ja, we hebben 13 euro. Dus, euro <laughs> ja, 13 <laughs> euro. Dus 6 miljoen erop geleveraged. <laughs> dus uh, ja, wat wil je precies hebben? <laughs> dus dat is heel moeilijk een bank te uh, Maar bij Bitcoin is het natuurlijk. Zo. En dat is ook het gevaar als jij je geld op een exchange hebt staan. Stel, je, heb je bitcoin bij die manier op zijn exchange staan en daar komt iemand bij een binnenlopen die een pistool op zijn hoofd zet. Dan ben jij ook je bitcoin kwijt natuurlijk. Ja. Want uh, ja, zijn, de sleutels zitten eigenlijk in zijn, uh, ja, zijn bezit. Wat wel een voordeel is, is dat het netwerk zo traag is dat tegen de tijd dat uh, de confirmations binnen zijn, is dus de politie er al. Dus ja, uh, die, die, die, uh, die, die, die overvallen staan nog te wachten. Want uh, shit, het netwerk mm -hmm. komt maar niet binnen. En dan mm -hmm. omtussen, uh, komt de politie al uh, aan. <laughs> nul bevestiging staan. Ja, nul. No, Hij ja, zit niet. in de mempool-clam. <laughs> ja, zo twee uur te wachten hier. <laughs> Had je maar Bitcoin-cash moeten stelen. Ja. <laughs> ja, nou ja, ik denk dat, dat het ook handig zou zijn. En uh, ja, dat kan met die smart contracts, kan je er ook wel iets mee doen. Dat je een soort tijdslot erop zet. Ja. ...dat je bijvoorbeeld uh, grote bedragen... ...dat je die alleen maar eraf kan halen... ...in meerdere trappen of zo... ...dat je één transactie ah, tekent. Meer, met meerdere mensen kan ook... met meerdere... Ja, ja die geografisch gescheiden zitten... ...maar ja, dan kan je nog afvragen... Zeg maar, ...als iemand met pistool op je hoofd staat... Dat, uh, ...en jij hebt uh, de, de, de multisig uh, key... ...heb je ondergebracht bij, uh, bij Dennis bijvoorbeeld... ...dan uh, bel ik Dennis op... ...en dan zeg ik... Uh, ...Dennis, er staat iemand met een pistool op mijn hoofd... ...kan je even die, uh, die code doorgeven? Dan uh, ja, dan... Ja, dat zeg ik is, dan... code door? code. <laughs> ja. ja ja, Dennis, ze gaan doodschieten. Stop met fucken. Nou, ik weet niet wat van af, zeg, Dennis. Ja, dus, uh, dat is een beetje, uh, ja, dat is ook nog niet een manier, goede oplossing. Je zou eigenlijk iets moeten hebben dat je inderdaad uh, nog een, uh, een tijdcode had... dat het gewoon echt onmogelijk is om er, om er heel snel een hoop geld af te halen. En Je hebt toch ook van die kluis in de winkel dat, dat er staat van zo'n bordje hangt van... nou, uh, ja. ze hebben geen toegang tot de kluis en uh, of het duurt vijf minuten hè? en uh, dat die dat die mensen als jij daar overvalt dat je gewoon overval pleegt dat je gewoon weet van nou die mensen kunnen er echt niet bij nou, dat, dat, dat moet gewoon duidelijk zijn dat ja. moet duidelijk zijn aan overvaller van ja ik kan uh, zoveel geweld gebruiken ja. als ik wil maar uh, ik kom er niet verder mee. Ja, anders krijg je toch het, wat ze noemen, de, de 5-dollar-wrench-probleem. Uh, dus dat uh, je ja. een hele mooie, ingewikkelde ding bedenkt met wachtwoorden, cryptografie en allerlei uh, mooie technieken. En dan vervolgens is het gewoon uh, ja, om te, te omzeilen met een 5-dollar-wrench. Dus een, hoe uh, noem je dat? Een sleutel, uh, een metalen sleutel. Uh, of zo. Breekijzer. Ja, een 5-euro breekijzer-idee. Uh, zeg maar, uh, en uh, dat je daarmee gaat zeggen, luister, als je die code niet geeft, sla ik je op je hoofd. En dan ja, heb je toch een hele ingewikkelde cryptografie uh, omzeild Vijf, vijf euro aan technologie. Ja, dan is het wel zo dat als er iemand jou bedreigt om je zit te zitten slaan. Dat het heel moeilijk is om alle ingewikkelde cryptografische codes te, uh, te, te herinneren. Ja. Dat uh, daar is niet wel een goed voor heeft. je reugen. Ja. Uh, shit, dat was het ook weer. Nee, ik had het, nee, wat had ik, ik nou weer gedaan? Ik heb het vergeten. Ja. <laughs> <laughs> Zelfs zonder, zonder uh, bedreiging raak je de wakel bijna kwijt. <laughs> maar de kans dat je voor je hoofd geslagen, is niet zo heel groot. Want je weet toch ook, als ik hem nu voor zijn hoofd sla, heb ik sowieso. Ja, ja, ja, <laughs> <laughs> ja. Met dat betreft weer een voordeel boven, boven goud. Uh, veel goud, als je ja, iemand voor zijn hoofd slaat, dan kan je nog steeds de goud pakken. Ja, dan kan je in ieder geval uh, zelf gaan zoeken. Ja, dan kan je zelf gaan zoeken om het te vinden. Maar als, uh, als je iemand voor zijn hoofd slaat en, hij, en, en hij de code staat in zijn hoofd, dan, ja, dan ben je toch echt kwijt. Hein? Maar uh, ja ik heb hier nog een berichtje, dat uh, is het laatste berichtje, uh, wat gerelateerd is aan uh, bitcoins. En het gaat over... Uh... Een ah, politie-infiltrant die uh, provoceerde een bitcoin anarchist uh, met een Rothschild-schilderij. Een gestolen Rothschild-schilderij. Ja. Dus, ja, dat op zich, het is psychologisch zit wel knap in elkaar. Ze hebben er een beetje studie van gemaakt, denk ik, bij de politie. Van hoe kunnen we nou deze gast, die overigens naar Malta was uitgeweken, Cyprus, Malta. Hebben we al die mensen toch met die geweldige warme eilanden? Hij uh, had daar een wisselkantoor om bitcoins in cash op te zetten. Oh, local bitcoins, zeg maar. Ja, dat weet je. Toen kwam daar iemand, een politie die kwam daar op bezoek. En die zei van ja, uh. en die wist dat het een anarchistisch en dan staat hier weer Libertijnse kijk op de samenleving wat. Maar ja, dat zou ik wel kunnen kloppen, want hij is blijkbaar betrokken bij dit was van uh, geld van, uh, ver, van gestolen schilderijen. Dus ja, als je dat doet, dat klinkt mij niet heel libertarisch. Uh. Ja, maar ja, dat was die politieinformant. Die, die dacht natuurlijk ik zeg dat die schilderijen van het geslacht de Rothschild zijn, ja. want uh, gestolen, want dan denkt die anarchist van ja, dat zijn zelf ook dieven, dus dat is uh, alleen maar goed. Ah, nou ja. dus ik denk dat dat zo in elkaar uh, is gezegd. libertariërs zou dat niet denken. Die zou zeggen, nou ja, dat is gewoon een Joodse familie die uh, investeert. Die zijn geld verdiend, heeft. Ah, er zijn natuurlijk libertarische kringen wel een hoop van die conspiracy mensen die uh, iets te veel elektrisch op hebben uh, uh, gekeken. Uh, ik weet niet precies wat de Rothschilds uh, uh, allemaal gedaan hebben, maar het zal ongetwijfeld niet, allemaal, nou, niet die, Naar Mijn idee, niks, niks verkeerd. Die hebben gewoon geïnvesteerd in allerlei dingen. Hm. En er zijn heel veel, verhalen, heel veel verhalen over hun die eronder doen dat ze de, de, het, de bonds van Engeland opgekocht zou hebben, geen bewijs voor is, weet je wel. Ja. ja, maar dat is. Dat, dat vind is... ik inderdaad een goed speculatieverhaal, want dat is het verhaal dat zij de. Slag bij Waterloo hadden ze, ja. hadden ze met een postduiven even snel doorgegeven en toen hadden ze, uh, hadden ze daarvan geprofiteerd. Maar ja, dat is er gewoon informatie. Er is alleen geen bewijs voor, hè, want die gegevens van die tijd die zijn gewoon nog steeds bewaard. En daar staat niks over dat iemand uh, dat gekocht heeft. Ook niet dat iemand heel veel aandelen gekocht heeft rondom de slag om Waterloo. Er is gewoon niks gebeurd als een dag als alle andere dagen maar een, echte, een echte conspiracy theorist die denkt ja, dat het allemaal zo geheimzinnig is dat maakt uh, uh. maar weer aan de iets niet goed is. Nee, maar, ja, precies. Uh, als het zo gegaan zou zijn als in het boekje staat allemaal, dan is er eigenlijk niks mis mee. Dan is het gewoon een slimme, slimme informatievoordeel uit buiten. Uh, Libertarisch is daar niks mis mee. Maar ik kan me niet voorstellen dat in al die al, uh, honderden jaren bankieren dat. Uh, ...dat ze daar niet hele zaakjes hebben gedaan, maar... Eh, dat, uh, kan kan niet hebben. <laughs> ...dat kan bijna niet anders. Nou, het ja, is een familie, het zijn heel veel individuen... ...die gewoon die, uh, ieder een eigen ding doen... ...en zou misschien ja, het is tussen... is een grotere kans dat er een paar eentje tussen zit. <laughs> ja, er <laughs> zou er eentje tussen kunnen zitten... ...maar daarnaast niet iedere Rothschild zit in het bankwezen... ...dus nee, ja... ...ik heb één keer een Rothschild tel gesproken... ...die dan uh, gewoon uh, Borman was, hè. Ja, ja, maar... ja ik ben Facebook-vrienden met iemand die ook zo heet... ...dat uh, is gewoon een bekende... Uh, ...oplogie in de Duitse naam... <laughs> kijk, er waren, er waren helemaal geen rot stolen rotschild laten we dat even duidelijk zetten ja, even ja, terug ja, naar dat is is een politie informant die met een of andere uh, replica van het Van Gogh Museum een poster aan komt zetten zo. Ja. Ja. die uh, dus, uh, ja. maar... de article, dat staat deze hoge eis, dat zegt dan de advocaat van de verdachte, deze hoge eis moet de samenleving, dus het gaat om de eis van justitie, of nee, van de, of de justitie dat de ja. bitcoins aannemen, aannemen van mensen die je amper kent in ruil cash, toch echt niet kan. Het is een signaal naar de samenleving. Oh, jee. Ja, maar dus voor de rest gaat hij over het verhaal dat ja, maar dat is in dit geval niet van toepassing, want is van vroeger, maar dus het is al zo erg in Nederland dat een advocaat, die dus zeg maar voor de verdediging moet zijn, die vindt dit al de normaalste zaak van de wereld. Alleen die zegt van ja, maar luister dat konden we in 2014 nog niet weten. Nu weten we allemaal dat het totaal niet kan om zeg maar zomaar bitcoin te verkopen voor, voor cash. Maar dat konden we toen nog niet weten. Dus het idee dat dat gewoon eigenlijk wel moet kunnen en dat dat gewoon normaal is, dat mensen dat zelf moeten weten. Zelfs een advocaat, die heeft dat al opgegeven om dat nog te gaan beargumenteren. Ja, dat is wel triest gesteld, is... wat dat betreft in Nederland. Ja, het is ook raar dat er, die, die staat wel in de bovenaan genoemd, maar daaronder staat. Uh, dat het aannemen van uh, deze bitcoins aannemen van mensen die je amper kent in ruil voor cash toch echt niet kan. Dus daar staat niet eens bij genoemd dat het omgestolen waar, dat die bitcoins van gestolen waarde afkomstig zouden zijn. Dus, uh, nee, omdat het dus volgens die advocaat uh, gaat over bitcoin en niet over, uh, over uh, die uh, dat vind ik wel uit. een goed punt inderdaad want hij, eigenlijk zegt hij, eigenlijk was daar helemaal geen geld wit, want dit gebeurde pas nadat er bij hem was gewisseld. Na het wisselen van bitcoins naar cash begon pas het echte wit was het brengen van cash naar de bovenwereld. En daar was Van E niet bij betrokken. Niet van E, maar de persoon erna is dus de schakel tussen boven- en onderwereld. Op zich kan je dat uh, eh, zou je dat kunnen hardmaken, denk ik. Ja. Als je een stuk vlees verkoopt en je bent een slager, je verkoopt een stuk vlees voor bitcoin aan iemand. En die heeft dat geld, die bitcoin, verkregen door, door uh, schilderijen van rotschild. Op zich is dat al heel bijzonder. Hè? Want hoe, kom je, hoe maak je die schakel van je, van je gestolen rotschilderschilderij naar bitcoin? <laughs> dat ja. is wel heel apart. Maar als jij als slager bent en je, je verkoopt je vlees voor bitcoin aan iemand, dan ben je dus ook, uh, ja die ken je niet goed, dus dan ben je dan ook al uh, schuldig. maar. Puur omdat jij weet dat dat geld daarvan afkomt zou zijn. Ja. Dus het, wat er eigenlijk gebeurd ja, is, is iemand heeft gezegd luister dan. Ik heb die schilderijen gestolen, of die, die, ik heb gestolen schilderijen verkocht voor bitcoin. En die bitcoin moet ik witwassen En dat de, naar zo'n libertariër gaan wil jij me daarbij helpen? Ja, en, maar als en, die nou uh, gewoon zijn van nou, ik heb hier bitcoins dan... Uh... Ja, precies. Dan... Maar, dan, maar je moet denk ik als, als handelaar altijd vragen van waar heb jij die vandaan? Ja, dat willen ze graag, ja. ja. Ja, maar eigenlijk. ik zou er dus, toch als iemand tegen mij zou luister dan ik, ik heb uh, bitcoin uit die en die bron... waarvan ik weet dat het illegaal is... dat ik kan zeggen, luister dan... beter uh, had je dat er gewoon er niet bij verteld. Maar ik ga met jou geen zaken doen. Ja, ja dat is dus het geheim. Ja. En, en dan dan als je hond... zelf je gestolen rotschild... schilderij bitcoin wil verpatsen... <laughs> bel je maar, dus hey. zeggen... <laughs> <laughs> ik heb die bitcoin zelf gemijnd. <laughs> ja, op mijn zolder. Ja. Ja, 28 bitcoin gemijnd gisteren op mijn zolder. <laughs> ja, ja. ja, je kan geluk hebben. Het is statistisch... Uh, ja niet hoe dat precies werkt hoor, ik uh, bedoel ik wel maar gaan wat geld verdienen er nee, was denk ik een virus op, ik zet hem aan en mijn beeldscherm ik er drie keer en op ijs stond, uh, stond er 28 uh, Kijk, okay, okay, ik had ineens 15.01 gold gestaan wist... <laughs> ja <laughs> Door een of andere rare glitch was dat nog eens euro naar 500 bitcoin. Ah ja. Maar ja, het is ook, het is ook een flub bedragje, want het is, uh, het is dan 10 miljoen en uh, 9% commissie, daar dus je 9 tonnen over. Er zijn nog allerlei kosten en reiskosten en commissies. Dus er bleven een paar ton over uiteindelijk. Ja, dus nou, ik dus wil nou, het hebben, maar nog 9 ton. Ja, ja, nee, het, ja ik het heb is, niet, euh, niet nou, het niet te de plank liggen. Het is wel leuk, maar. Uh, het, is ook, uh, het, het OM gaat hier dus een hele zaak van maken. En mensen op afsturen. En politie-informanten. En, en ja, ook weer niet. Uh, en wat hebben ze nou gepakt? Hebben ze nou iemand gepakt die echt iets fout deed? Nee, het was gewoon iemand die. Uh, ja, in, die in die hun ogen wel. die, die geld was. Dat is natuurlijk de, de, de misdaad uh, van alle misdaden voor de overheid. Geld witwassen. Ja, uh... En het zou ook wel bedoeld zijn om het in de media te kunnen brengen. En wat die advocaat ook zegt: een hoge straf om gewoon een voorbeeld te stellen. Aan mensen zoals wij van. Hey, uh, beter uh, volg je al onze regels, slaafs op, want anders kan je lachen. Nou, dan, uh, dan steken we je hoofd op zijn speed om de samenleving een signaal te sturen. Ja, de overheid wil natuurlijk wel dat er goed in de gaten wordt gehouden welk geld waar naartoe gaat. En dat er niet zomaar allerlei fraude mee gepleegd wordt. En dat er gewoon uh, mensen allemaal geld kwijtraken. Dat, uh, natuurlijk, uh... dat er niet mensen een centje verdienen waar zij niet hun uh, deel van nemen. Ja, dat, uh, dat is natuurlijk niet hebben. Ja, en dan komen we al snel bij het volgende bericht. Uh, MSU <laughs> uh, Scholars Find 21 Trillion in Unauthorized Government Spending. 21 biljoen dollar uh, is er uh, door uh, onderzoekers van de uh, Michigan State University. Uh, daar is economie heeft onderzoek gedaan en er is gekomen dat er 21 biljoen dollar uh, ongeautoriseerde uh, uitgaven zijn gedaan door de overheid. Uh, dan voornamelijk gaat het over de Department of Defense en uh, Department of Housing and Urban Development in de jaren 98 tot en met 2015. Sinds 17 jaar. Dat is meer dan een biljoen per jaar. En nu gaan we dan toch eens kijken... voor het eerst een audit doen bij de Department of Defense... Om te kijken, goh, waar, waar geven we eigenlijk die miljarden elk jaar aan? Dat gebeurt dus gewoon normaal gesproken niet. Dat is wel bijzonder op zich, natuurlijk. Maar uh, we gaan we toch het, eindelijk eens onderzoek doen? Het uh, ministerie van Defensie zeg. is daar al jarenlang niet uh, geaudid, hè? Dus daar, daarvoor draait het een, een budget. zwart gat waar een hele hoop geld in verdwijnt. En niemand durft daar ook een vraag bij te stellen. Want ja, je, iedereen is gelijk bang dat er dan een. Uh, een ongeluk gebeurt met ze. Heb je soms maar, een Eco-Amerika, Peter? <laughs> ja, ja, ja. Je ja. bent <laughs> ja, niet echt patriotistisch, geloof ik. Hè? Maar om even duidelijk uh, maken: uh, 21 uh, uh, biljoen, dat is 21.000 uh, uh. 21. miljard. Dat is, uh, uh. Dat, dat is uh, een enorm bedrag. Dat is meer dan het hele bruto- product van alle Amerikanen bij elkaar. Ja, jaar. En wat uh, heel Amerika in een jaar verdiend wordt, dat, dat wordt hier even over de balk gesmeten. En wat ja, persoonlijk. Hebben ze in gewoon in bonnetjes voor? Dat is het eigenlijk. Het soort hele grote tevendeal is Ja, ja. <laughs> maar ik denk dat het, naarmate het hele empire van de Amerikanen nog verder in elkaar stort uh, dat dit alleen maar gaat toenemen natuurlijk want die mensen die uh, ja, zeg aan maar de top zitten en uh, in dat systeem die zien het allemaal in elkaar storten en die gaan dan uh, ja, pakken wat je pakken kan en uh... De, ja, dat zal de komende jaren al heel, heel hard gaan met dit soort dingen. En dat zwarte gat wordt dan helemaal groter. Het ja, bij de Sovjet-Unie ook zo geweest te zijn. Hè, dat op een gegeven moment zien mensen die in het systeem zitten, die zien het einde nader. Hè. En als ja. jij nog weet van nou, dit systeem heeft nog wel 30 jaar te gaan. Dan hou je je nog een beetje in. Want dan ga je naar je pensioen toe werken. En dan, krijg je, nou, dan heb je een mooie pensioentje. Maar als jij ziet dat het niet meer dan twee jaar te gaan heeft. Omdat het gewoon één wat met de ander gedicht wordt. En het gewoon de, de, de alle kasten vol met lijken zitten. Dan moet je gewoon zoveel mogelijk graaien. Uh, tenminste, het moet niet. Maar als, vanuit hun mindset proberen ze dan zoveel mogelijk bij elkaar te gaan. In zo kort mogelijke tijd. Dus je krijgt een enorme piek. Net zoals uh, de bitcoin als Maat Gox gaat. Er een enorme spike in graaigedrag. En ik denk inderdaad ook met, net als Dennis dat, dat, dat, dit, dat dit gaat toenemen. Naarmate naar het einde nadert. En je ziet dat al nu, dat de, bijvoorbeeld de huizenprijzen het hardst stijgen rond Washington D.C. Dus dat betekent dat uh, ja, de, de, de, de, het geld verzamelt zich in een soort enorme stuw, uh, uh, stuw richting, de, de, de, richting het machtscentrum toe. En het rare is ook altijd wat je natuurlijk ook vaak ziet bij dit soort uh, uh, einde van een cyclus, dat, dat je heel veel wolkenkrabbers verschijnt. verschijnen. Er is ook een, er is vandaag weer een postje over voorbij komen, dat er is zo'n correlatie tussen heel hoog bouwen en economische crisis. Dat is natuurlijk ook, als je veel inflatie krijgt, gaan de vastgoedprijzen omhoog. Dus de, de land wordt steeds duurder. En dan gaan ze uh, vaak heel hogere torens bouwen. Dus je ziet vaak, uh, bijvoorbeeld in 1929 had je in het begin van de grote depressie. En toen kwam net het uh, Empire State Building gereed bijvoorbeeld. Een ja, paar hoogste, hele hoge gebouwen. En Chrysler building ook geloof ik. Dus uh, je ziet er dan vaker... er een hele grafiekjes van. Dus die stuw van dat geld... dat gaat gewoon letterlijk de, de hoogte in eigenlijk. Dus die hele grote wolkenkrabbers... Het is zo'n één grote crescendo... van uh, corruptie. Ja, en dan die toezichthouder... die maakt zich dan wel druk over crypto's... maar niet over dit, weet je wel. dat is dan ook weer zo ja, ja. Het <laughs> Verschil moet er zijn. Hè? Uh, uh, dat is inderdaad, dat, dat toezichthouder... Dat, dit zijn de mensen die 21 biljoen aan boord... Dollertje, Bonnetjes kwijt zijn, die, die zeggen dan van nou, we gaan crypto's reguleren. Want, ja, voordat uh, Henk en ik het 150 euro Ethereum kunnen zijn. <laughs> ja, inderdaad. Ja. Dat moeten we niet laten gebeuren. Heel bevaarlijk heel dit. Ja. Hoeveel zouden we uitkomen als we ditzelfde onderzoek uh, in Nederland zouden doen? Of miljarden. Nou, ik denk als het er gaat om zeg maar defensie of het ministerie van Oorlog, dat dat hier wel wat minder erg is dan daar uh, op dit moment. Maar, ja, maar ja, zeker weten VS het het is, ja. is natuurlijk een land met uh, drie, meer dan 300 miljoen inwoners hè? ...nee, Nederland maar 17 miljoen. Dus ik zeg, oh, ja, maar David, ik wil dat even schalen. Ja, wat ik altijd ja. zeg is: van... Uh, de, deel het gewoon even door. Uh, kijk het even in procenten, weet je wel. Uh. Ja, ja. Deel het even tot 20, dan zouden we 1 biljard uh, missen, ongeveer. Ja, nou, een biljoen dan. Ja, ja, ja, dat is ja duizend, duizend miljard ja. zouden we dan kwijt zijn. En... Precies. Nou ja, dat is wel nog meer dan met de bouwfraude. Hè? <laughs> dat is toch wel een vergelijkbaar is met die bouwfraude waar toen uh, zoveel miljard even verdwenen is. Dus is. zoiets moet je dit uh, denk ik ongeveer zien. Uh, dat ja. gewoon uh, allemaal geld verdwijnt en dan twintig jaar later oh, uh, dat is niet goed gegaan <laughs> Dat al die mensen die dan geacht worden een dossierkennis te hebben, dat die in één keer last van hun geheugen hebben. Ja. Ja, ik, weet echt, ik weet het echt niet meer ja, maar er zijn ook een heleboel kleine uh, kleine frauders, maar ik kende iemand die werkte bij een bedrijf die software uh, leverde voor het ministerie van sociale zaken geloof ik. en die gingen een raad uh, netwerk bouwen om de arbeidsmarkt te koppelen aan kansloze werklozen dat was, uh, want ze hadden het idee dat de markt niet goed functioneerde, want ze hadden een heleboel kansloze werklozen in hun bestand die maar niet aan de baan konden krijgen, komen, dus ja, ja dan werkte de markt niet goed, dat is duidelijk, en dan gingen ze gingen ze een enorm duraal netwerk bouwen... om dat uh, aan elkaar te koppelen. Nou, eerste ze, het eerste wat ze deden... Een hele berg computers kopen. Ja, toen moesten ze de software door geschreven worden. Dus, nou, drie jaar later was de software uh, eindelijk klaar. Nou, toen waren die computers eigenlijk alweer ouder. Dan allemaal nieuwe computers gekocht weer. En uh, nou, de dingen aangezet. Ja, uh, nog steeds geen uh, kansloze werklozen die een baan gevonden hebben. Dus uh, <lacht> nou, gingen ze onderzoek doen... waar dat dan door kwam. Ja, dat was duidelijk. Het uh, was niet krachtig genoeg. Toen dus meer computers gekocht worden. <lacht> Weer computers kopen en die vriend van mij die zei toen: van, uh, Nou, hier komt nog een keer een parlementaire enquête over, want bakken uh, geld hier weg te worden aan, <laughs> aan de zinloze, uh, niet werkende oplossing. En dat is nooit geweest. Dat gebeurt natuurlijk niet voor niks, want er uh, wordt iemand niet. ergens uh, veel geld aan verdienen. Ja, natuurlijk een, oh, ja, een vriendje die die computers natuurlijk. gekocht natuurlijk. Hè? Ja, waarschijnlijk ja. Nou, oh, natuurlijk, daar verdienen mensen bakken met geld aan, maar het, het feit is dat dit. Dit is een, wat hij dacht, parlementaire enquêtecommissie waardig uh, schandaal. Zoveel geld was er weggesluist naar, naar uh, inderdaad mensen die, uh, die in de IT-sector... en het is bekend dat de overheid enorme bakken geld naar de IT-sector wegsluit. Hm. En dat uh, is er nooit, ge nooit gekomen. Dus zelfs ik heb nooit een berichtje over in de krant gelezen dat het een schandaal ja, was. Het is een dat gebeuren denk ik dagelijks in Nederland. Ja, ik denk dat dat inderdaad dagelijks gebeurt. Als dus je dat al bij elkaar optelt, dan kom je wel bij duizend miljard denk ik. En daarom is het ook altijd zo grappig als ze dan zeggen van ja, nee, we kunnen echt niet meer bezuinigen hoor, want uh, ja, we zijn al nee. helemaal tot op het bot. Uh, <laughs> ja, tot op het bot. Je <laughs> ziet dat, dat elke keer meer geld naartoe gaat <laughs> jaar, meer, meer dan vorig zeg jaar meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt. En dan, ja, en als je dan vergelijkt met hoe commercieel bedrijf wat die presteren voor hetzelfde geld dan overheidsinstelling, en, ja, dat uh, is natuurlijk waanzin. Het hele verschil is natuurlijk met een commercieel bedrijf. Als het daar uh, uit de hand loopt, dan trekken klanten hun geld ervan af. En investeerders gaan er weg. Uh, dus de deelnemers zijn vrijwillig. Dat wil ik even herhalen voor uh, nieuwkomers. Maar de, omdat de deelnemers vrijwillig zijn aan zowel investeren als werknemers als klanten. Uh, die, die allemaal weg kunnen lopen. Moet het wel op orde blijven binnen een bedrijf. En bij een overheid heb je belastingsslaven. Die moeten wel betalen. Want er staat een pistool op hun hoofd als ze het niet doen. En daarmee kan het ook heel erg ontsporen zonder dat er enige correctie plaatsvindt. Kan ja. ik ook correctie meespeen? Ja. ja. Maar als ik even mag inbreken. Uh, we moeten wel verder. Ja, de uh, inbrekers tegen het NAP. Hè? <laughs> <Ja>. Sorry. <laughs> ja. Nee, maar het uh, kabinet die, uh, die, die wil iets heel revolutionairs gaan doen. Die wil uh, ondernemers zelf laten bepalen wanneer ze hun winkel opengooien of dicht doen. Ik, uh, ik hoorde de eerste paar woorden en ik was meteen al tegen. Mensen dingen zelf laten bepalen, dat, is, uh, dat moeten we niet <laughs> met z'n allen Nee, aan. nee. Ja, ik voel het heel vreemd. Het kabinet wil meer keuzevrijheid in winkeltijden voor winkeliers. Dit is het een hele tegen Bericht, maar ik, het, wat ik dan wel weer apart vind is dat het dat open met het kabinet komt met wettelijke regels tegen verplichte openstelling van winkels. Dus ze gaan wel weer nieuwe wetten maken hiervoor. Het is niet ja, zo... tegen de verplichte openstelling, dus niet het verplicht sluiten. Ja, waarvan ik dan altijd dacht van dat het, dat is het probleem dat de overheid winkels dwingt om op zondag te sluiten in hoop gemeente, nog steeds. Maar ja. nee, dus de verplichte openstelling, maar ja, dat is. Ja, dat, en dat het is ook lijkt raar. te gaan ja, over afspraken raar. van verenigingen van eigenaren. Dus afspraken ja. die je vrijwillig aangaat om open te gaan... Daar, dat vinden ze niet kunnen. Dat, dat is een vorm van verplichting. Wat eigenlijk natuurlijk een verplichting is die je vrijwillig zelf aangaat. Terwijl de dwang dat jij op zondag dicht moet van de overheid... Dat vinden ze geen probleem. Ja, wat, wat Keizer benadrukt, dat nog steeds. Afspraak is afspraak geldt. Dus het raar is altijd dat die politici het woord afspraak is afspraak. Dat die dat in de mond durven nemen. Want ja. bij hen is het helemaal niet afspraak, is afspraak. Ze maken een wet en je moet gehoorzamen. Je wordt helemaal niet gevraagd om een afspraak te maken. Maar bij de VVD, bij de VVE gaan ze dan gelijk ingrijpen inderdaad. Terwijl, ja, ik vind het, het, is wel een raar verhaal waar dit op gebaseerd is. Want het was een of ander uh, uh, padden een pizzamaker in Groningen en die zei van, uh, nou ik ga niet op zondag open, ondanks dat de VVE had gezegd dat je open moest op, uh, in, op zondag. Ja. en hij deed dat niet en dan moet hij opeens uh, 10.000 euro betalen aan boete, omdat die, die, die zijn, uh, zijn verhuurder die hem voor de rechter, terwijl ik denk van nou, dat is le lekker slim van die verhuurder want uh, daar zal je een hoop, hoop klanten mee krijgen, want het is toch al zo moeilijk om winkelruimte te verhuurden in deze tijd van uh, internetbankieren uh, of internetwinkelen, en dan, en dan gaan zij een beetje hun uh, rechtszaken aanspannen tegen hun huurders en die uh, Nee, boetes... maar dan denk ik dat het, dat het punt is die andere winkels willen openen, maar die willen natuurlijk niet... Niet dat er dan allemaal dichte winkels in het winkelcentrum zijn, die willen dan dat iedereen open gaat. Ja, eerlijk. Dus die, dat snap en, ik dat uh, toch wel uh, veel, Ja, en, en uh, als jij in zo'n VVE zit, dan weet je van tevoren van luister, ik heb hier geen um, zeg maar geen vetorecht. Dus ik moet me naar de meerderheid schikken. En als ik dat niet wil, dan moet ik niet in een winkelcentrum gaan zitten. Ja. Ik zou en, dat niet dus, fijn vinden dat ik als winkelier overgeleverd ben aan de grillen van allemaal buren. Ja, dat heb je in een VVE, dus uh, ja, dan moet je dat ook maar doen. Maar of het handig is van die verhuurder, ja, dat is inderdaad maar de vraag. Ja, ja, nee, maar ik wil ook niet dat er moreel iets mis mee is... want het is inderdaad, het is niet een democratie... het is iets waar je vrijwillig in bent gesprongen... met uh, al wetende wat de regels zijn... en als de regels zijn van je moet midden in de nacht open zijn... ja, dan zit je daaraan vast. Maar, maar dat het... vindt Mona Keijsler dus niet, hè? Mona nee, nee. Denkt, nee dat, nee. dat uh, dit moet het recht van ondernemers garanderen om zelf keuzes te maken. Nou, je zou zeggen, als jij bij zo'n VVE zit... En dat jij doet het daar winkel. Dat is jouw keuze. Dus ja. Ja, dat is, uh, dan heb jij die keuze gemaakt. Maar nee, het, ze moet, wat ze eigenlijk bedoelt is, zij moet het uh, contractrecht, uh, uh, het vrije contractrecht van ondernemers beperken. Dus ja. jij mag niet meer met andere ondernemers afspreken, Luister, we gaan niet zitten, we gaan met z'n allen open. Want je weet gewoon, als de een zegt, nou we hebben dat met z'n allen afgesproken, maar ik doe het lekker toch niet. Dat de overheid dan zegt. Ja, nou ja, dat is zijn recht. Dus uh, je wordt hier eigenlijk een beperkt als ondernemer om gewoon onderling dingen te regelen. Toen we heel erg denken aan hoe het met arbeidsrecht gaat in Nederland, dat je dan allerlei beperkingen wordt opgelegd en dat wordt dan geframed als bescherming van de werknemer. Ja, terwijl het eigenlijk inbreuk is op het uh, vrije contractrecht. Ja, ja. ja het hele raar is dat, dat de titel, dus uh, die doet je enthousiast stemmen. Het kabinet wil meer keuzevrijheid in winkeltijden voor winkeliers. Dus dan denk je van, ja. oh, we, uh, een uitzondering op de regel. We krijgen opeens ja. een keer meer vrijheid in plaats van meer. Je, je denkt al van nou wat je hier achter zitten. <laughs> en dan lees je even en dan. Uh, ja, oh ja. Dat is toch weer gewoon een gebruikelijke neergang. Meer bemoeizucht in plaats van meer keuzevrijheid. Ja. Maar het is wel echt een orwelliaanse uh, ge gebracht. Weer dus het is nog steeds niet zo dat mensen gewoon door de week kunnen zeggen van... nou, ik uh, blijf lekker tot twaalf uh, uur s'nachts open of zo. Nee, nee. Waar, waar, waar je zou hopen dat het over gaat, als je de titel leest, daar gaat het niet over. Hè? Ja, uh, jammer. Maar we gaan even naar het volgende bericht. En dat gaat ook iets over winkels. Hé, hey, gemeente mag winkelier richting Stadscentrum dwingen. Oh ja. Alleen een kleine winkelier over. Oké. Okay. <laughs> Uiteraard. Ja. Dus dan zit je lekker in een buurtje en de, de hele buurt is tevreden met jou, met jouw tokeltje. Dan zegt de, de stadsbestuur van nee, jij in het centrum zitten bij al die andere winkels. Ja, dan mogen ja ze wat dan grappig is, is dat ze zeggen van ze moeten daarvoor wel goede argumenten aanvoeren. Maar <laughs> eigenlijk hoeft dat dan degene die dus zou moeten beoordelen of dat een goed argument is, is de winkelier. Net als ik zeg, nou, als jij zegt, nou ik, uh, je mag mij alleen uh, verdwingen om een winkel te verplaatsen bij goede argumenten. Nee, het is of met dwingen of met goede argumenten. Het is, zeg maar, ja, je maar is geen argument. Hebt, dat doen de argumenten niet met de zaken. <laughs> ja, en als het sofie. met argumenten gebeurt, dan is het dus geen dwingen. En als ik niet degene ben die bepaalt of iets een goed argument is, dan word ik sowieso gedwongen. Dus wie bepaalt dan of die argumenten goed zijn? Nou, ik denk dat het de overheid is die zegt, uh, nou, kom maar met een goed argument. En dan uh, kom jij met een goed argument. En dan zegt hij, nee, ik vond geen goed argument. En dan komt alsnog de pistool tevoren vrij en nou naar het centrum tot een beetje donder. Ja, daar komt het waarschijnlijk op neer. Hij ja, had er wel aan de rand van de stad mogen zitten als het een winkel was die bijvoorbeeld meubels, keukens of auto's verkocht. Maar omdat hij kleding wil verkopen, mag dat niet. Dan moet je, in het centrum. Ja. Ja, dan je gewoon in je kledingwinkel ergens achterin één auto uh, via Panda voor 100.000 euro aanbieden. <laughs> dan zeg je: Nou, nee, ik verkoop auto's. <laughs> een authentiek stijlelement in je winkel. <laughs> ja. Het centrum leefbaar te houden en mogelijk structurele in ja. de binnenstad te voorkomen. Dus, dus die winkels, ja. die winkels die zijn gewoon niet, uh, niet te verhuren. Dat, daarom is het sowieso, uh, ja, het is natuurlijk wel zo. Ik zou zeggen, als je als winkelier in zo'n groot uh, winkelgebied gaat zitten, dan zit je misschien wel in een VVE die je tot en van alle dwingen waar je geen zin in hebt. Of, uh, waar je, ja, daar krijg je wat van nog bij. Ja, waar je misschien maar niet echt... eten. centrum van dit. Dus je blijkbaar niet echt vrijwillig in de VVE als je niet aan de rand van de stad mag zitten. Ja, dat is ook ja, een ja. probleem. Maar het is, is toch de lol wel een beetje af uh, om, uh, om een winkel te openen, lijkt mij zo op deze ja. manier. En ja. dus dan zit je daar in Groningen, eerst word je al van de ene plek naar de andere verplaatst. Volgens kom je in een VVE terecht die voor jou de openingstijden gaat bepalen. Oh, ja. En uh, als je het weekend thuis bent, kom je terug in je winkel ingestort omdat er een aardbeving is. Oh, ja, ja, ja, ja. Ja, maar wat ook wel apart is, dat zeggen ze, hebben ze, er is teveel leegstand in het stadcentrum. En dan denk dan gaan ze niet zeggen, nou, wat, waarom is het stadig leeg? En wat, Waarom is het niet aan genoeg voor mensen. Misschien is er geen parkeerruimte... of is het ja, betaald parkeren te duur... of is het slecht bereikbaar... of de belastingen te hoog of zo. Of, uh, nee, ja, gelijk weer met dwang komen om... Uh, nou, dan, dan, dan, dan zwepen we... mijn winkel hier weer terug naar het centrum toe. Uh. En als er dan geen klanten komen... dan gaan ze die waarschijnlijk ook daar naartoe zweven, of zo. De, de ja. Altijd, de, ja, overheid... denkt gewoon altijd in termen van... van uh, geweld om uh, problemen op te lossen. Ja, als ook. dat hetgene is wat jij... zeg maar, uh, het wapen is wat je hebt... Of het middel wat je hebt, dan uh, ja dan ga je dat overal. If all you have is a hammer, everything starts to look like a nail, dan ga je dat ja. overal willen toepassen. Ja. Ook het hele idee dat een centrum onleefbaar is als er geen kledingwinkel is. Ja. Ja. Misschien iemand die helemaal verslaafd is aan shoppen en gewoon naast een kledingwinkel wil wonen of zo. Ik vraag me ja, af hoe maar, je daarbij komt. En als het echt niet te, verkopen, te verhuren is als winkel, nou, dan maak je er gewoon weer woon, woonruimte van ofzo. Ja, Ja, is ja. dus toch woning nodig in veel steden, dus ja. waarom niet? Ja, dat is sowieso wel vreemd, dat er overal enorme ruimtes met kantoren uh, staan leeg. En er is overal woningtekort. Dat is toch. Ja, ja dat is of ook een beetje Ja, maar het is ook niet overal. Ik las laatst dat je voor 1 euro een karakteristiek huisje kon kopen in een Italiaans plattelandsstaat. Omdat alle jongeren daar weggingen. En het, was dan, uh, het vreemde was dan dat de burgemeester was het zat dat alle jongeren weggingen omdat er geen werk was. Dus hmm. zette hij alle huizen te koop voor 1 euro. Het ook heel vreemd ja, dat, dat hij dat kon doen. Ja. Maar er had nog een voorwaarde aan dat je er voor 25.000 aan uh, renoveerde. Okay. Uh, maar uh, ja, als je met pensioen wil gaan, dan uh, was er, uh, is die mogelijkheid daar. Nee, want het moet wel jongeren zijn. Hè? Dus, uh, nee, ik, ik neem aan ik... Dat, als, dat ze jongeren willen hebben dan. Uh, oh, dat stond er niet bij. Maar uh, misschien jongeren, jongeren die met pensioen gaan. <laughs> Bitcoin-miljonairs. Maar goed, hebben jongeren dan allemaal 25.000 euro op zak om een huis te renoveren? Nee, hey, dat is weer een onmogelijke voorwaarde, is hier gesteld, inderdaad. Ja, als het zo makkelijk te regelen was, dan hoef je dus niet van die gekke dingen te doen, natuurlijk. Maar ik hoorde later bij Zwitserland ook wel zo'n plaatsje waar alle jongeren uit verdwenen. Dat is natuurlijk nou ja, het is een beetje. Het is nog steeds een urbanisatie gaande. En die kleine ja. plaatsjes worden heel moeilijk om. Ja, er is in Nederland ook wel een probleem in sommige gemeenten die gewoon steeds weer de leegtrekken. Hmm. Maar je zou denken van nou, de ene gemeente wordt leger, de andere wordt groter en uh, voller, ja nou prima weet je wel, als mensen zo willen verhuizen. Maar al die gemeenten maken zich zorgen om, oh wij hebben minder mensen, wij zijn minder groot, ik ben als wethouder dan minder belangrijk en dan, alle gemeenten moeten eigenlijk tegelijk groeien. Ja, maar hier zit denk ik ook dat effect wat ik er net noemde. Van dat uh, alles, alle jongeren gaan naar de grote stad toe. Uh, al het geld komt uit de uh, grote machtcentra. Uh, daar worden hele hoge torens gebouwd. Uh, nou ja, dat, dat is een beetje het, uh, de, de migratie die plaatsvindt. Ja. Maar uh, ja, we gaan even verder. Uh, hier een berichtje over de NAM, Nederlandse. Uh, wat zou het aardgasmaatschappij zijn? Aardoliemasschappij. Aardolie, Aardolie. ja. oh, oké. Okay. Uh, en ze boren naar gas, oké. Okay. En ook de NAM is blij met de uh, nieuwe afspraken over de schade? Ja, de NAM is ontzettend blij, want ze hoeven totaal uh, ja, niets te vergoeden. Dat doet de staat nu. Ah, dat de belastingbetaler. Dus, uh, ja. Ja. Ja, of politici hebben zelf heel veel op zak. En gaan dat uh, geven aan de Groningen. Dat, ja, dat ik hoop er iedere dag op. Ik hoop er nog steeds op dat het ooit gaat gebeuren. Dus maar ja, ook het geld dat politie zelf op zak hebben. is natuurlijk gewoon van de belastingbetaler. Mm, dat is ook ja, zo. even voor, het, voor de duidelijkheid: de NAM is voor 50% eigenaar van Shell. en voor 50% van ExxonMobil. Shell is weer van uh, Beatrix. Ja, Shell is een groot overval van de staat, geloof ik. Ja. Uh, het is ook heel vreemd dat ze dan gewoon zoveel schade hebben aangericht. en dan helemaal niet maar, hoeven te betalen. Maar dat wij dan als burgers gewoon met z'n uh, 17 miljoen. inclusief de Groningen die zelf getroffen zijn. Daarvoor moeten moeten betalen. Ja, wij hebben er met z'n allen voor gestemd. Ja. We hebben destijds gestemd voor dat uh, boren naar gas. Ja, wij hebben er met ah, z'n allen afgesproken. Ja, ik, ik ook niet natuurlijk. Niemand van ons, maar... Uh, hey, dit... We hebben dit gewoon met z'n allen afgesproken, jongens. Ja, ja, we hebben een sociaal contract getekend. Uh, je kan niet zeggen dat je het niet getekend hebt. Want je hebt het getekend. Maar er staat hier de topman van het gasbedrijf... dat in handen is van Shell en ExxonMobil... benadrukt er ook nog eens... dat de NAM de aardbevingsschade zal blijven vergoeden. Hebben ze dat ook op... gedaan dan? Nee, maar uh, het niet. Jullie, jullie zeiden net dat ze het dat ze niet vergoeden. Nou, ik snap toch niet helemaal wat het, wat het de, de, van de nam. Gaat de de, de, de opbrengsten de opbrengste van het aardgas ging toch voornamelijk naar de Nederlandse staat toe? Uh, ja, ik wil per jaar inderdaad. Ja, de NAM zal daar wel voor betalen aan de Nederlandse staat. Oh ja. Zelf ik... niet van de Nederlandse staat. Dus ik denk dat het zo ongeveer ja, dus werkt. zij zij, uh, zij doen het werk. Maar uh, net zoals contractors van de, de aannemers die be, de, de wegen aanleggen. Maar dat uh, waarschijnlijk uh, de, de, de staat al het geld regelt. Uh. Ja, anders zou dat niet kunnen. Zonder de staat hadden we geen gas en Zonder de staat hadden we geen wegen. Dat kan nog niet. Maar je staat daar uh, over die vergoeding. Ontstond afgelopen weekend zorgen. Toen bleek dat de aandeelhouder Shell een eerdere aanspraak had ingetrokken. Het energiebedrijf liet dinsdag weten dat het de NAM zal blijven steunen en bereid zijn daar garantie voor af te geven. Ja, ik denk dat voor zo'n zo bedrijf, zeg maar als je kijkt hoeveel geld wordt verdiend met dat aardgas aan alle Nederlanders slijten, het is gewoon constante stroom van inkomsten, dan denk ik dat het, dat het vergoeden van een paar huizen dat dat, dat, dat, dat peanuts is. Dan nou zou je toch ook denken dat die imagoschade en zo die hierdoor ontstaat door dit al maar jarenlang voor te laten duren, dat die veel groter is. Dan, dan het vergoeden van die schade, maar dus daarom denk ik zelf ook dat ze waarschijnlijk verwachten van nou als we dit helemaal gaan vergoeden is het hek van de dam en dat er iets achter zit dat ze weten dat ze dat ze gewoon onder hoek zijn voor nog veel meer geld, anders hadden ze het al lang vergoed denk ik. Waarom zou je geven om je imago als je toch een uh, monopoliepositie ja, hebt? Shell, dat Shell heeft en... geen monopoliepositie en ExxonMobil Nee, maar dat en het, wel. Wil, is de dam wel in de... Ja, maar dat is van dat is van die twee oliebedrijven. Juist. Dus die maken ja. ze wel druk om een imago. Ja, ja ik dan. denk niet, niet dat mensen nu opeens denken van... Oh Shell, misschien toch niet zo, uh, zo leuk. Nou ja, de imago niet. van hen is natuurlijk al niet zo best. Ja, precies. En het is natuurlijk toch zo dat Shell en Exxon... die moeten gewoon gaspompen van de overheid. Die kunnen niet zeggen van... Uh, nou, wij stoppen ermee. Want de minister zegt... we gaan het uh, terugbrengen van zoveel miljard kuub naar zoveel miljard kuub. Het is een politiek besluit hoeveel er gepompt wordt. Dus, dus eigenlijk zit er voor Shell en Exxon geen imago-schade aan, denk ik want zij doen gewoon wat ze bevolen wordt, wat hen opgedragen wordt als de politiek zegt zoveel, zoveel miljard kub gas dit jaar, ja, dan is het zoveel miljard kub gas het is niet zo dat zij daar een keuze in hebben dat ze zeggen: ja, we vinden het een beetje vervelend dat, dat, dat die groningen Ik ah, grond niet in. waarom zij die schade niet willen vergoeden? dat ze zeggen ja luister wij moeten dit echt pompen en dan volgens uh, krijgen wij, uh, van: de, gaat de overheid naar ons wijzen van ja jullie hebben schade veroorzaakt Ja, ik zou dat inderdaad het argument aanvoeren ja wij hebben geen keuze dus uh, ja, wel, wel ja, als het aan ons laatst vind heel de wel mee op. Wij willen het eigenlijk allemaal doen. We <laughs> willen eigenlijk helemaal geen gas winnen. Wij zijn een bedrijf van zonnepanelen. We vind het echt heel vervelend om elke jaar miljarden te verdienen. Dus <laughs> ja. ja. Ontzettend lastig. Nou ja, dat is natuurlijk ook lastig voor zo'n bedrijf. Want waarschijnlijk, ja, dat is natuurlijk ook een bedrijfsrisico. Maar ik denk niet dat ze, dat ze, ze maken hele lange commitments ook. Als, uh, zij, zij, meestal gaat het bij de dingen dat de staat die zegt, wij hebben een grasveld gevonden. We hebben eigenlijk, uh, nou ja, in ons, in ons gebied is een grasveld gevonden. We Wie kunnen zelfs het... niks. Ja, we kunnen zelfs niks. Wie wil het uh, uitbuiten voor een uh, 50% of zo. En zo ja, doet Chalet ook in Nigeria. Met die, uh, ja, en gaan, ja, dan gaat zo'n bedrijf die denkt: geef ons zoveel miljard en dan mogen jullie het helemaal leeghalen. Uh, leeg ja, en dan, dan is het natuurlijk, zij maken daar een soort lange berekening over, of dat lonend is. En als ze dat dan gaan doen en drie jaar daarna zakt de grond in elkaar en ze moeten ermee houden, dan is het natuurlijk wel een kostenpost voor ze. Ja, ja dat ze veel geld geïnvesteerd hebben. Een onderzoek en het opzetten van al die uh, infrastructuur. Ja. ja, dat zullen ze wel regelmatig hebben. Nigeria is natuurlijk ook zo'n geval. Dus uh, uh, ze zijn, um, zijn gepeerd. En, en uh, ooit hebben ze Sakhalin 2 in Rusland. Dat was ook een enorm miljardenproject. En uh, dat eindigde met van... Uh, ja, ik geloof dat jullie een uh, milieuwet overtreden hebben. Uh, dankjewel. Opstrijd. Uh, <laughs> ja, eerst dat geld opstrijken en ze daarna gewoon alsnog weer wegsturen. Ja. Ja, dus Venezuela ook. hele boeren investeren door allerlei oliemaatschappijen. En dan wordt het gewoon allemaal genationaliseerd. Ja, dat, daar houden ze denk ik op een gegeven moment wel rekening mee. Dat, dat, ja, uh... daarom dat ze dus ook een beetje moeten spreiden hier en daar natuurlijk. En, uh, en politisch omkopen. Ja, precies. Wat is er laatst ook weer geweest. Was, dat is een grof schandaal dat uh, Shell had zo iemand uh, omgekocht. En uh, ja, de, hoe denk je dan dat dat werkt? Ik denk ja, dat ja. mensen daar allemaal zo gechoqueerd over zijn hoor. Ja, inderdaad. Ja. Dat moet je wel weten. Ja, maar, maar gelukkig uh, staat Nederland op, al op de vijfde plaats van de beste rechtsstelsels ter wereld. Ja, is dat alleen de Scandinavische landen hebben een nog beter systeem. Blijkt uit de jaarlijkse lijst van de World Justice Project. Dat is altijd weer, je vraagt je al wat voor. Een internationale onafhankelijke organisatie. Ja. ja We moeten dan maar zien of dat zo is, maar dat staat er in ieder geval. Dus het is geen slager die eigen vlees keurt, zeg maar. Ik, ne ik neem aan dat die organisatie, dat die mensen er betaald worden. De eerste vraag die je dan wil weten, door wie worden ze betaald? Ja, dan bepaal ik wel of ze onafhankelijk zijn. Ja. Nee, nu.nl heeft dat al van ons uitgezocht. Hè? Die uh, diepgaande journalistiek van nu.nl. Ja, ja, ja. Waarschijnlijk ja. dus voor de persberichten op je peest. Maar wat wel interessant is dat uit de vergelijking blijkt dat wereldwijd de rechtsstaat onder druk staat. Zo gaat het in de meerderheid van de 113 onderzochte landen slechter met de mensenrechten in vergelijking met vorig jaar. Ook de mogelijkheid om de overheid te kunnen controleren namen af. Evenals de mogelijkheden voor mensen om naar de rechter te stappen. Ja, dat, dat heb ik wel vaker gehoord hier. Want als ik dan het rechtssysteem kritiseer omdat het een monopolie is. Te zeggen we zo, nou, uh, uh, kijk, ik zal even demonstreren. Die hadden... ik, ik, ik ken ook iemand die had van een uh, geschil en die ging daarmee naar de rechter toe. Nou, een mooie pakje aangetrokken, uh, uh, een dag vrijgenomen. En, uh, nou, ten eerste kwam die tegenpartij al niet opdragen. Die was, uh, de BV, die, die was binnen no time feed. <lacht> en, uh, en hij heeft zijn geld nooit gezien. Hè. Dus eigenlijk is hij alleen de vrijdag kwijtgeraakt. <lacht> ik, ik heb ondertussen even van de website gekeken van het World Justice Project. <lacht> En uh, dat wordt onder andere gesteund door um, uh, een aantal foundations, waaronder bijvoorbeeld de Carnegie Corporation, de Bill Melinda Gates Foundation, een idee. aantal andere. En een paar corporations zoals Apple, Boeing, General Electric, Google, HP, Intel, um, Nike, Microsoft, Walmart en de Europese Commissie, de gemeente Den Haag. Yeah. Irish het Singapore Ministry of Law en de US Department of State. En dan nog een aantal uh, um, uh, uh, law firms. Dus de Europese Commissie betaalt hier aan mee. Dat is natuurlijk yeah. wel weer uh, uh, heel onafhankelijk gezien het feit dat de top 5 allemaal Europese landen zijn. En de gemeente Den Haag, ja, ja. Ja. ja. Wat ik ook vreemd vind is dat, dat bovendien worden wetten en regels in Nederland het beste gehandhaafd. Uh, er wordt eigenlijk gedaan alsof dat, alsof dat goed is als je ontzettend keihard je wetten handhaaft. Ja, de, de nazi's die, uh, die handhaafden hun rassenwetten ook uh, keihard. Uh, maar dat was dan weer niet goed. Dus het uh, ja, wat... ja, maakt niet uit hoe stom die wetten zijn. Als ze hard gehandhaafd worden, keihard, uh, dan is het een uh, hele goede zaak. En hier op de website van het World justice Project that effective rule of law reduces corruption Combats poverty and disease and protects people from injustices, large and small. It is the foundation for communities of peace, equity and opportunity. Underpinning development, accountable government and respect for fundamental rights. Oftewel, uh, gelijkheid en uh, armoedebestrijding is ook iets wat de overheid moet doen volgens hun. En dat wordt meteen even onder justice geschaard. Dus nou ja. als je een maatschappij hebt die waar zeg maar wel gewoon iedereen zich aan de regels houdt en de regels netjes opgesteld worden en zo. Maar de overheid doet niet al die socialistische onzin zoals in Scandinavië en in Nederland. Dan zijn ze volgens hun uh, scoort, de... dan word je dus minder hoog gescoord op die lijst. Ja. Het wordt gevreemd alsof het gaat om justice. En uh, alsof het dus gaat om het uh, rechtsstelsel. Uh, terwijl, uh, ja, dat die dus alweer. Uh, ja, er zijn allerlei al herverdelingsprojecten erbij En uh, dit soort lijstjes ja. vertrouw ik eigenlijk nooit. Nee. Als je zoiets leest in de media, neem het niet van mij aan. Ga gewoon zelf onderzoek doen. Wie zijn die mensen? Waar kun je dat heel snel vinden? Wie betaalt daarvoor? Wat zijn de criteria? En, uh, want uh, al die persberichtjes. Uh, ja, ja, Maar je vindelijk. kan het ook al naar, de, naar, naar, dat naar het bericht zelf kijken. Want het staat: dat de grootste val maakte de Filipijnen. Dat 18 plaatsen is gezakt naar een plek van 88. Maar in de Filipijnen handhaven ze de regels uh, heel goed. Uh, de, je kan zeggen: ze hebben daar antidrugswetten. En die worden keihard gehandhaafd. Dus uh, ik snap niet waarom het plaatsen nee, ja. de plaats 88 is gezakt. Uh. Trekken ze zich niks aan van irritante details zoals rechters en processen en zo. En ook dan niet wat er in die regeltjes af... staat. Hè. Ja. Als winkeliers naar het centrum van. Apping en Dam moeten. <laughs> en ze worden daar met de mitrailleur nee, nee, naartoe gejaagd. De, <laughs> de Filipijnse methode worden er naartoe gezweept. Dan is dat het handhaven van de regels is uh, goed gedaan. Dus ja, ja, dat is een goede situatie. Ja, ik ga goed, dan gaan we even naar het volgende bericht toe. Het kabinet misbruikt AIVD-verhaal voor uh, politiek gewin. Ja, dat was, uh, dat was de afgelopen uh, week of vorige week alweer. was een heel verhaal. Een enorme PR-stunt over. Hoe trots we wel niet moesten zijn over onze Nederlandse geheime dienst. Die, die hadden gehackt bij de, de hackinggroep Fancy Bear, de Russische hacker. En die hadden, de, die hadden de, de, de beveiligingscamera boven de deur van het kantoor van Fancy Bear hadden ze gehackt. Ze dus konden gewoon meekijken. Het ja, was de Cozy Bear Of Fancy Bear? of Fancy was de beer. Ja, dat was toch ja, bear. Dat is van de, de, Echt ja. heel fout. Ja. Iets met een beer, ja. Ja. En, uh, ik wil even zoeken, misschien staat het wel leren doet hier. Maakt ook niet uit, het is ja, gewoon een, uit, een, <lacht> een beer. Ja, het is een andere uh, beer. Dat is maar een associatie met Rusland. <lacht> ja, ja, inderdaad. Daar dat gaat het vooral <lacht> ja, over. De Nederlandse geheimdiensten hadden die informatie doorgespeeld naar Amerikanen. En die, hadden dan, en die konden ook zien hoe ze inlogden op de, op de server van de democraten om die te hacken. Dat konden ze via die camera zien. Ja, ik geloof er allemaal geen bal van plus dat uit ander onderzoek is dan naar voren gekomen dat die, die downloaden van die mails van die DNC server, dat was best wel veel mails waren, dat. en dat gebeurde in, in een periode van twee seconden of zo, en dat kun je, kun je zien dat dat met een USB stick snelheid gebeurde, dus dat betekent gewoon dat iemand lokaal een USB stick in heeft gedaan, en hebben ze een aantal proeven gedaan uh, over het internet van verschillende plaatsen in de wereld, om te kijken of je met USB snelheid data over het internet kan zuigen, maar dat kan helemaal niet want zo'n stick is gewoon veel sneller, dus het is Onmogelijk dat, dat dit van afstand gedaan is. Dit is een lokale terror geweest. En dan, dan moeten we gelijk denken aan die Seth Ridge, die ja. opeens uh, in zijn hoofd geschoten werd. Uh, toevallig uh, bij een overval. Waarbij niks uh, uitgemaakt is. Ja, dat is een uh, heel verhaal. Uh ja apart. Maar um, ik moest daar een beetje aan denken dat de hele AVD-hackers uh, en uh, de Nederlandse, uh, Nederlandse geheime diensten en uh, een Bits of Freedom, die zegt hierover: van, ja, uh, kabinet misbruikt onthullingen voor politiek gewin. Want die politie die hebben eigenlijk helemaal geen idee wat er nou gebeurd was. Maar het enige wat ze, de zin die hier staat, zowel zo de minister van binnenlandse Zaken als de minister-president konden in hun reactie op de onthullingen niets inhoudelijks vertellen. Maar benadrukken wel meteen dat die nieuwe bevoegdheden toch echt nodig zijn. <laughs> dat, uh, ze gaan. Neem het eh, maar de, van ons aan, eigenlijk. Ja, ze willen gewoon heel erg dat dat uh, met die sleepwet. Uh, referendum komt eraan. Maar ze hebben, ze hebben gewoon een sleepwet nodig. Dat is duidelijk. Want, uh, ja, Russische uh, Russisch hackers, Fancy Bear. En, uh, ja, ik moest dat een beetje combineren. Ook met uh, toen ik maandag naar de voorpagina keek. Toen zag ik uh, uh, berichten over het afgelopen weekend. Stadels tot digitale aanval. Legt website Belastingdienst plat. En uh, dit betekent de DDoS-aanval voor jouw geld. Want het, zowel het ING. als de ABN AMRO als de Rabobank. hadden een Dido's aanval gehad. Dus die waren alle drie plat geweest het weekend. En de Belastingdienst. En de Belastingdienst dus. Dus de hele voorpagina. Ja, <laughs> de hele voorpagina stond vol met cyberaanvallen. En dan, en dan dit uh, IVD-verhaal ook nog. Ik heb het idee want, uh, hey, is er soms een referendum op komt. Worden wij gemasseerd? Worden onze, onze hersentjes worden die. Uh, ingeplooid voor een. Nou, uh, oh, geef ze maar meer bevoegdheden hoor, want uh, anders is mijn geld weg. Ze doen toch alleen maar goede dingen? Ja, nee, ze ja, zouden nooit in hun hoofd halen om uh, er iets kwaads mee te doen met deze macht. Ik, ik hoorde zelfs al op de, op de radio, hoor ik al. Van, uh, het was de hele, hele dag door, was het over die, die, die aanvallen. Bij ieder nieuws was er weer een andere bank aangevallen, weet je wel. Uh, het, werd, het werd al uh, gesuggereerd dat het de Russen zouden zijn. Ja. Ik weet niet of jullie dat gehoord hadden, maar iemand noemde al van uh, het waren de Russen, het waren de Russen. Maar ja, waarom, waarom zouden ze dat doen? Waarom zouden ze gewoon een telese aanval doen op een Nederlandse bank? Ik heb geen idee. Maar ik heb wel nog een toevallig een klein stukje van het Novationaal hier over gezien. En die zeiden, de Russen reageerden als volgt. Daar is geen enkel bewijs voor. Dat ik op zich wel een goede reactie vind op hun beschuldiging. Ja. Daar is geen enkel bewijs voor. Zeker als er ook geen bewijs is. Dus, maar dit was Rusland, dus het is spreeks. Dat zou best kunnen. Ik vraag me ook af hoe we dan aan die informatie van de AIVD uh, zijn gekomen zijn die nou ja, gewoon die lek? die vertellen dat allemaal niet zulke dingen. Ja. ja, zijn die lek of zijn die weer gehackt door nieuwsuren? Woest... <totstuk> <Of> meer geld <handen totstuk> nee. Maar die, die, ja. die, die lui van de IVD die hebben gewoon een persconferentie gegeven. Die waren apen tot. Uh, ja, op een gegeven moment was die hack ontdekt, want uh, de Amerikanen waren een beetje te loslippen geweest. hadden we nou Maar ze waren, ze feite zeggen ze gewoon dat ze bij de Russen naar binnen waren gehackt ja, ze, ja. om te zien hoe zij weer bij hun aan het hacken waren. Ik ja. Bedoel, ja. <laughs> Je ziet dat fout. <laughs> ja, en er is ja. nou in Amerika is heel veel om te doen. Hè. Dat is nou uh, mor ja, morgen komt dat uit. De memo, ik weet niet of ik dat een beetje gevolgd heb. Ja, uh, maar uh, ja, dat, dat is eigenlijk hebben ze daar een of ander bullshit rapport over Trump gebruikt om Trump af te luisteren. Dus in Amerika is het zo dat de overheid mag officieel geen Amerikanen afluisteren. De Amerikaanse burger, dat staat in de grondwet, moeten ze eerst een reden voor hebben. Dat het een verdacht van een misdrijf zijn. Dus wat ze altijd doen, is. Ja, het gaat er altijd om buitenlanders die ze dan afluisteren. En dan, ja, dan vis je toevallig ook wel eens wat van de Amerikanen op, maar dat is niet de bedoeling. Ja. Ja, dat moesten ze dus met Trump ook hebben. En toen kwam er dus dat rapport... dat Trump die zou zich in een Russisch hotel... Waar hij in de, in, de kamer, in, de, in de hotelkamer zat... waar Obama en Michelle geslapen hebben... en dan had hij een Russische prostituees ingehuurd... om, om over hem heen te pissen op het bed. <laughs> en, dat was, dat was dan de, en dat rapport dat bleek eigenlijk... nou van daarvoor bleek door de Democraten betaald te zijn. Dat was gewoon voor betaald. Maar dat ja, is de... via via bij... Uh, hoe heet die in de handen ja. gekomen? Uh, ja um, uh, McKeen McKeen ja John ja. McCain. ja, ja. en toen, uh, toen werd er gezegd ja, nou is er een uh, is de McCain groen dus nou hebben we een aanwijzing voor buitenlandse collusion? En nou mogen we Trump afluisteren. Dus nou, he toen heeft Obama die Visa-akkoord, de Foreign uh, Intelligence Service Agency of zoiets, uh, ingeschakeld. En een verzoek of ze de, de Trump konden afluisteren. En het, het mof was ook wel dat hij helemaal aan het begin zei: Trump, ik, ben af, ik word afgeluisterd. Dus hij zei, oh, daar, die aluminiummoeien. Neem helemaal, helemaal ja. niet goed bij zijn hoofd. Uh. Maar hij nou ja, enorm... nooit doen zoiets. Nee, hij is dus nou dan een dan enorm schandaal. Uh, ligt er nou uh, uh, op de Loer, want het lijkt dus een enorme uh, samenspanning te zijn geweest tussen het uh, DOJ, het ministerie van Justitie, de FBI en uh, de Obama-regering. Uh, ja, ik zag een interview met Nancy Pelosi uh, bij een van het programma, die was ja. helemaal in paniek. Ja, dat dat we, ze willen dit echt niet buiten hebben. Ja, dat is uh, echt, zit echt niet achter. Die alleen niet al, al de dreiging... De dreiging van dit memo, toen de, toen de directeur van de FBI dit memo onder ogen kreeg, is gelijk de vice-president ontslagen. En die vice pre, de vice-president van de FBI, die heeft een vrouw en die is ook democratisch kandidaat geweest. En die had een heleboel geld gekregen en die heeft gewoon het hele e mailschandaal schandaal van Hillary onder het tapijt geveegd. Dus die heeft ze gelijk in de tijd gegeven, vrijgepleit en uh, niks aan de hand hier terwijl zijn vrouw die heeft heel veel geld voor die, die die liep in de democratische campagne mee. Die vent is nou gelijk geknip, Maar Er wordt gezegd dat zelfs de FBI-directeur misschien de ontslag moet nemen. En er zijn allerlei counter memos en uh, ze zijn inderdaad helemaal in paniek als dit naar buiten komt. Uh, het gaat naar buiten komen, want Trump die heeft al gezegd: nou, ik ga het uh, publiceren, dus het ja, komt morgen, morgen naar buiten. als hij dat niet zou doen? Ja, dat is maar. Ja, dat maar geeft als de aan dat hele die, Rusland die... Verhaal instort, Wat onvermijdelijk gaat gebeuren. Want dat is gewoon bullshit. Ja. Dat, dat gaat echt de kans vergroten dat er hem gewoon herkozen wordt. Wat ik al roep sinds, sinds de verkiezingen. Maar goed. Uh, uh, die gaat gewoon echt herkozen worden straks. Hoor, want uh, die democraten die zijn zichzelf helemaal aan het aan het, ja, aan ja, het ze zitten, ze zitten paarden ja, te ik, ik hoop dat gewoon Adam ik hoop gewoon het Adam Koker's <laughs> dat Adam dat hij weer uitgevangen ja. is. Maar het ja, is het is, het is uitgevangen Het geeft ja. eigenlijk aan hij is weer braai, maar. maar het geeft eigenlijk aan dat, dat die afluisterpraktijken en die en diensten zijn niet te vertrouwen. Je ziet het hier nu aan. Heerlijk. <laughs> uh, dat daar ging mijn uh, af uh, omwegetje eigenlijk om. Van, je, je ziet hier nu aan dat dat, dat is macht die gewoon gebruikt gaat worden en die gaat gewoon gebruikt worden om mensen buitenspel te zetten... om mensen te... te uh, of de pers uh, te. Uh, dat is uh, toch gebeurd mensen die hun ex vrouw in de gaten gingen houden en dat soort dingen. Ja. Ik bedoel, dat is gewoon menselijk. En ja, dat doet Obama ook met zijn tegenstander. En Hillary. ja, dat is gewoon zo werkt dat. Daarom moeten mensen die macht niet hebben. Ja, en net zoals je bij die hackers die zo'n DDoS-aanval doen op zo'n bank, die gaan met zo'n heel, heel botnet, heet het dan. Hè? Dus die, hebben, die kunnen een heleboel computertjes overnemen en, en uh, beveiligingscameraatjes. En die laten ze allemaal tegelijk naar de ING gaan. En dan gaat die ING-site plat. En eigenlijk is dit ook ook het geval, als jij die informatiecontrole hebt, dan heb je eigenlijk een heel botnet van menselijke machthebbertjes onder je controle, die je allemaal kan afpersen en kan dwingen en onder je controle kan krijgen. Dus uh, ja, dat geeft, dat geeft enorm veel macht, dit soort, uh, dit soort afluister ja, volmachten. En dat gaat dat als, ja, dat, dat, daar wordt enorm om gestreden ook, om die, om die macht te krijgen. Want als je die hebt, dan bestuur je gelijk een heleboel bestuurders eigenlijk. Dus dat wordt een enorm gevechten. ik. Maar uh, we gaan ook weer, weer uh, even uh, verder. Um, ja, ik zie hier een man. Uh, staat bij, hij was dronken. Betaste vrouwen. En uh, ja, hij krijgt een uh, miljoen uh, euro wachtgeld. Burgemeester Baco. Ah. <laughs> In de volksmond. Ja, hij is al uh, Stefan Huisman. 59. Voormalig burgemeester van de Brabantsmeester Oosterhout. Het, uh, ja, als je, zo, als je hem zo ziet. dan kan ik me ook helemaal voorstellen. Ik, eh, hij ziet er wel uit als burgemeester. Maken, oh ja. ja, hij ziet er ja, aan de burger van iets te maken voor. wordt hoort ook echt zo'n stemmetje Hij ja, Je ziet er al een dan die standaard al met drie dubbele ton praten en de brevwaarde op onze reis in ja, ja, ja, André van Duin zou een heel leuk stemmetje bij kunnen doen. Uh, <laughs> ...en de oranje stopte, als niet te vergeten... ...voor als er maar enige twijfel over mogelijk was... ...dat hij bij de VVD zat. Inderdaad. <laughs> ja, dat was er ja, niet, maar inderdaad... Dat, ...dat was nog even extra... ...ja, wat heeft hij gedaan eigenlijk... Ja. Hij heeft zich bezagen op een personeelsborrel. Ja, inderdaad, de borrel. Ja. Ik heb wel zijn borrels gedraaid op het stadhuis. Dus ik ken dat soort types wel. En dan hebben ze een neuut te veel op. En dan gaan ze vrouwelijke raadsleden in de billen knijpen. En dat zou niet de eerste keer zijn dat het gebeurde. Dit is natuurlijk een gebeurtenis die hem fataal geworden is. nou. Tenminste, fataal geworden is. Hij krijgt een miljoen euro wachtgeld. En hij hoeft niet meer naar die borrels. Uh, en het, alleen waarschijnlijk, hij kan daar nou niet meer zijn drankrekening vergoeden. Dat is een beetje, <laughs> een beetje een probleem geworden. Ja, ik kan mijn bolletje niet meer declareren. <laughs> ja. ja. <laughs> maar met een miljoen moet je er toch wel uh, moet je toch wel door kunnen komen maar ja, er zijn totaal geen afrekening hier ook weer, dat, uh, dat, ja, dat iemand zich zo kan gedragen dat hij dan gewoon eigen pensioen kan uh, betaald ja, hij heeft 59, jaar... dus hij krijgt dan even gewoon uh, al die tijd uh, krijgt hij nog wachtgeld geld, 10 jaar lang en tegen die tijd krijgt hij natuurlijk zijn pensioen en de en dan uh, ja. ja toch 1000 euro per jaar, 10 jaar lang acht, uh, is dat acht, bij alle politici 1000. zo, 10 jaar lang of u dacht dat bij kamerleden een stuk uh, minder volgens ja, mij moet je een minimaal aantal uh, een minimale periode moet je gewerkt hebben, dan krijg je tien jaar dacht ik. Oké. Okay. Ik weet niet precies hoe dat zit uh, eigenlijk. Het is, zo, het is niet zo dat als jij... Eén dag in de kamer heb gezeten tot één dag burgemeester geweest... dat je dan meteen tien jaar krijgt, volgens mij, hoor. En die salarissen zijn toch uh, gerelateerd aan de grootte van zo'n dorp of gemeente? Ja, nou, dat staat hier ook. Ja, het het is uh, heeft 54.000 inwoners. Valt daarmee tussen de 40 en de 60. Oké. Okay. 140 euro per maand. Oké. Okay. Hartstikke idee. Ja. De duur van de wachthoudenregeling is gelijk aan de duur van de vervulling van de politieke functie... met een minimum van twee jaar en een maximum van drie jaar en twee maanden. Oké. Okay. Hm. Maar er staat hier, een burgemeester komt altijd in aanmerking voor een tienjarig wachtveld. Ja, er zijn uitzonderingen op de regeling, staat hier. Hmm. Maar goed, dat wordt een beetje te complex om dat allemaal even te gaan. Ja, ja iedereen uh, wil worden genaaid en we mogen deze man de 10 jaar lang sponsoren... dat hij mensen heeft betast. Maar goed, als je burgemeester bent, dan krijg je sowieso minimaal... ...81.000 euro aan salaris per jaar. Ja, dus dat is ook voor een kleine gemeentes. Maar moet je dus even dat... dus nagaan dat deze, wat deze man krijgt, hè, dus nu die 10 jaar lang wachtgeld... ...nog even los van het feit dat er ook weer een nieuwe burgemeester... ...komt waar we allemaal van mee moeten betalen. Hoeveel mensen, elke maand, zeg maar sowieso... ...het zijn natuurlijk al zo'n mensen die alleen maar een uitkering hebben ...of die bijna geen belasting betalen... ...en dan van de mensen die wel belasting betalen... ...hoeveel mensen daarvan al hun belastinggeld bij elkaar elke maand gegooid moet worden... ...alleen maar om deze man tien jaar lang zijn wachtgeld te betalen. Ja, dat is behoorlijk, ja. Dat is misschien gewoon echt uh, krankzinnig. Maar dat is, het gebeurt ook wel de andere kant op trouwens. Bij, uh, eh, niet, niet de andere kant qua belasting. Dat is nee, ja, dat, dat de belastingsslaaf is... altijd uh, uitgemold wordt. Maar uh, dus bijvoorbeeld hier bij grote stichtste Rijnlanden was dat. Daar zat um, het hoofd. Die had uh, ook een, een, dame, een affaire gehad met een, met een personeelsdame. En ja, dat mocht dan natuurlijk niet. En die, die dame die kon... Met pensioen. En daar was ook al meer dan een miljoen aan uitgegeven... over de loop van de tijd. Uh, want die, die was eigenlijk ook gewoon... min of meer het zwijgen opgelegd door van... Uh, uh, nou weet oh ja, je als jij nou je mond houdt... dan krijg en, je zak geld mee. Ja, er is ook geld mee. Dus die lacht de hele tijd... Uh, in de Middellandse Zee aan dat strand. Uh, eigenlijk nog in, in dienst van, van de stichtsterijnlanden. Maar dat betaal je ook allemaal in je waterrekening. En, dus, uh, ja, nou, het gekocht. is natuurlijk ook zo dat als, zo als die mogelijkheid bestaat. Om, uh, nou ja, dat je gewoon altijd een goudgerande, een gouden parachute hebt. Komen er komen natuurlijk allerlei mensen op af. Die zich ja, op een of andere manier, manier daarin weten te wurmen. Ja. De meest onstrupuleuze buren. Nou, uh, dit is ongeveer, zeg maar, wat je krijgt als jij er een potje van maakt. Als je het goed doet, kan je misschien nog. Uh... Weet je wel, kan het nog beter met je gaan, maar dit is, als jij als je echt misdraagt krijg je dit. Nou ja, dat ja, kan het eigenlijk ja, nog wel beter gaan dan dit. Maar nou dit ja, is... dat je toch burgemeester wordt van een grotere stad en nog meer geld krijgt. <laughs> ik dat ik het. Nee, maar zelfs als je, als je je gedraagt, dan krijg je volgens bij precies hetzelfde, toch? Ja, alleen dan moet je elke dag nog uh, op kantoor komen. Ja, dus eigenlijk ja, vanuit een uh, game team. Als jij uh, er geen in, dan krijg ja. je gewoon ook alleen van de billen en dan... Uh, ja. <laughs> Wat kan je überhaupt nog gaan doen als burgemeester in zo'n dorp? Ik ja, ze krijgen wel zo'n basisketting om, maar die moet hij nu waarschijnlijk inleveren. Ja. Kun je linkjes doorknippen bij de onthulling van een nieuw kunstwerk? Zulke dingetjes. Een nieuw, fiets, een nieuw fietspad waarschijnlijk of zo dan, hè? Ja. Ja, dat is een hele lelijk modern kunstwerk. Maar de mensen worden gewoon uh, dubbel genaaid eigenlijk, want ja, hij krijgt dan een miljoen mee, maar er komt weer een nieuwe burgemeester voor in de plaats. Ja, die krijgt ook weer natuurlijk uh, 8540 uh, euro per maand. Ja. Maar wat heeft de man nu überhaupt ooit gedaan dat hij burgemeester mag worden? Want meestal moet je iets gepresteerd hebben ergens in de politiek of zo. Nou, nou gepresteerd tussen aanhalingstekens, maar <laughs> hij was dan VVD'er. Ja, maar voor de gemeente Oosterhout hoef je geen uh, ster te zijn uit de Tweede Kamer, denk ik. Hoor. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk als je een paar jaar wethouder bent geweest of zo. Ja, is dat misschien ergens uh, politie warm te houden voor de VVD of zo. Dat hij ergens onderaan de lijst stond of zo. Ik zit op zijn Wikipedia ja, te kijken. <laughs> ja. In de provincie Utrecht was hij plaatsvervangend chef-kabinet van de commissaris van de koningin. Ja. Dus dat is echt gewoon onder, onder, onder commissaris of zo. Ook niet echt heel hoog. Iemand die de commissaris een kopje koffie brengt elke dag. Denk ik. <laughs> en hij is ook bijvoorbeeld burgemeester geweest van heel Varenbeek, wat volgens mij een nog kleinere gemeente is. Heeft hij nog iets anders gedaan dan? Volgens mij heeft hij, als ik het zo hij nog nooit een echte baan gehad. nee. Dan heeft hij gewoon op een hele jonge leeftijd al uh, iemand uit het Koningshuis uh, bevredigd, zeg maar. Oh. <laughs> oh Jongen, jij kan goed zuiveren. Ja, nee, nou, hij is eerst burgemeester geweest van Kessel met 4000 inwoners. Daarna van Hilvarenbeek met 15.000 inwoners. En daarna van Oosterhout. Dus zeg maar al 20 jaar lang is hij opgeklommen naar. Uh... Ja, hij heeft gewoon een heel rustige carrière gemaakt. In, in, op zich vind ik er niks bijzonders aan. Uh, binnen het kader van. En wat heeft hij daarvoor gedaan? Uh, is hij begonnen als krantenjongen? Na ja, bovenlikken, naar beneden stoppen. Zo gaat het <laughs> denkt: hoe krijg ik zo'n baan? Nee, nee, dat ja, deed. Maar hij <laughs> Wat moet ik in godsnaam doen? Of... Ik, ik was altijd in de veronderstelling dat, dat je een tijdje... Zo'n <laughs> vacature in Oostrijd, ja. Ik was altijd in de ver veronderstelling dat je burgemeester werd als je eerst wat in de Kamer had gedaan of zo. klaar ah, nee, je, heleboel... ja, je hebt toch, weet ik niet, hoeveel gemeenten hoor. Ja, maar je hebt ook heel veel kamerleden die uiteindelijk... Je hebt ook, ja, je ook heel veel kamerleden die uiteindelijk nergens een baan kunnen vinden en die ja, worden die dan worden burgemeester, de weet je wel. <laughs> ja. Nee, maar dat is meestal voor de grotere plaatsen, joh. Nee, nee. Niet, voor, uh, niet voor dit soort je hebt toch ook mensen die alleen maar zetels, zetels warm houden en verder niks doen in een kamer. Die heb je ook. Die mogen de burgemeester van het dorp worden. Ja, maar er zijn veel meer gemeenten dan kamerleden. Er komen iedere vier jaar weer uh, werkeloze kamerleden bij. Goed, jongen, volgens mij ja, moet maar er, er zijn gaan. ook nog allerlei commissarissen ja. over koningin en, uh, en, en, en overheid. Ja, ja, dus... ja, maar dat is als je wiegel heet of zo, hè? Ja, ik ja. denk dat je met zo'n baantje alleen beloond wordt wanneer je gewoon kamerlid blijft, niets zegt, ni niet, nooit opstandig bent, altijd ja meestal met de partijlijn en gewoon nooit je mond open doet. Dan krijg je ja. waarschijnlijk wel een uh, Dat, uh, beloning. Dan, uh, als ze op een gegeven moment al overbodig wordt, bij de volgende verkiezingen uh, haal je het net niet, dan schrijft ze je, uh, of beloning schrijft je door naar zoiets. Ja, ja, het uh, is natuurlijk ook zo dat er zijn een no hoop plekken voor die bobo's. Maar als er niet genoeg plekken zijn, dan creëren ze gewoon plekken. Hè? Want dan is er ergens in er een commissie of uh, dat, dat past zich gewoon aan. Als ze 700 bobo's een baan nodig hebben, dan, dan zijn er 700 bobo-banen. En als ze 800 bobo's een baan nodig hebben, nou, dan creëren ze er nog 100 bij. En als je wil je mond open doet en af en toe wat verkeerd zegt, dan krijg je een ambassadeurschap ergens. Hè? Ja, dan moet je, moet je ambassadeur van Tanzania zijn Of <laughs> dan kun, kun je naar Brussel zoals uh, Duitsland. Noem bijvoorbeeld nog ja dat is meestal behoorlijk. juist als je het heel, als je het heel goed naar boven ligt hè want dan ja. kan je nog meer geld verdienen en nog meer macht eh, krijgen dus uh. nog meer schade aanrichten ja ik hoop ja. dat, dat uh, de theorie dat Mark Rutte die mensen allemaal naar Brussel had gestuurd, omdat hij bang was dat ze dan verkiezingen van hem zouden kunnen winnen dat is natuurlijk ook nog een mogelijkheid ja, dat oh, is wel ja. ja. heel ja. kort ja. Mij gedacht, want ja. in Brussel hebben ze feite macht over jou geïntimideerd door het enorme charisma van Jeroen Dijsselbloem. Ja, misschien dat het bijvoorbeeld als Frans uh, Timmermans de leider van de PvdA was dat ze dan tot zetels bij hadden gekregen dat weet ik niet, maar volgens mij is hij nog redelijk populair in Nederland ja, helaas wel, ja toen met die MH17, toen die zo'n enorme actieprestatie... Ik emotioneel weer. Ja. Oh man, toen heb ik echt urenlang liggen kotsen gewoon. Er zijn prachtige egels ook. Oh. Waarbij, nee, ik weet trouwens niet of jullie de Facebookpagina de ja. van Frans Timmermans volgen. Ja. Maar zo nee, He? moet je dat echt doen. Dat is echt geniaal. Wat zie je dan? Nou ja, dat had een geniale Facebookpagina, die jullie moeten volgen. Het ja. dagboek van Frans Timmermans. Oh, hm. Maar ik, ik kan trouwens niks vinden over wat er... Uh... Want die man, zeg maar, die uh, burgemeester, hoe wow, heet hij nou ook alweer? Joh. Ja, ik ben echt wel een beetje klaar worden? met je Ja, ja Steven ja, Huisman. Hij ja, ik... wil die bakootjes drinken en die vrouwen drinken. Ja, ik wil, een, ik, wil, ik wil een prijsvraag uitlopen uh, <laughs> voor. Uh... Degene, die Burgemeester is... Brugse Zot krijgen we dan. Hè? Nee. <laughs> Degene de speurneus die weet uit te vogelen wat meneer uh, Huisman, de, deze ex-burgemeester, uh, Stefan uh, Huisman, wat hij voor 1997 deed. Ja, maar jij, jij denkt maar steeds dat zo'n baan, dat dat een beloning is voor, voor iets anders. Maar dat is niet zo, want binnen hun referentiekader van de overheid is 80.000 euro per jaar dat is uh, en, en uh, tijdbaar drinken op, en, en fietspaden openen. Dat is gewoon een mislukking. Dat is gewoon een straf binnen, binnen hun uh, referentiekader. Dat is helemaal niet een enorme achievement. Dat, dat weet ik niet wat uh, dat, dat, dat, dat bereikt. Iets, iets wat je bereikt als je, als je heel veel uh, voorhoofden zoent. Zeg maar. Nee, dat is gewoon uh, een burgemeestertje van zijn plaatsje. Ja, dat is gewoon uh, ja, leuk. Leuk binnenlopen, maar niks bijzonders verder. Ja, je hoeft er niet uh, vreselijke ethische compromissen voor te sluiten, uh, of, of, of aanslagen voor te plegen. in opdracht van de geheime diensten om zijn baan als beloning te krijgen. Nee, nee. Dus, uh... Maar goed, uh, we, gaan, uh, ja, we gaan even verder. Um, uh, ja, de, de koelkast op uh, Air Force One, dat is de vliegtuig waar uh, Trump in uh, rondvliegt, die uh, is aan vervanging toe. 24 miljoen voor een koelkast. Nee, nee, dat zeg ik verkeerd. Joh. Twee koelkasten. Twee? Oh, oké. Okay. Dat is 12 miljoen per koelkast. <laughs> Eén reserve. Koelkast twee, van, twee van de vijf worden vervangen. Maar Trump, Trump die vliegt altijd met zijn eigen uh, Trump-Force, uh, zeg maar. Of moet hij nou verplicht Air Force One? Uh... Die Air Force One is allemaal beveiligingsdingen aan boord en zo. Oké, okay, had Trump-Force dat niet. <laughs> nee, zijn privéjets, jet is daar niet uh, geschreven oké, oh, oké. Okay, okay, okay. Maar laatst moest die Air Force gerenoveerd worden. Ik weet nog wel dat daarmee begonnen. Dat kostte ook miljoenen. En toen had Trump gezegd, uh, die had getweet van. Uh, wat is dat voor geldspilling geldverspilling? Streep er doorheen, uh, Die heeft toen die renovatie van die Air Force One ge ge gecanceld, omdat het te duur was. En nou uh, gaan er dus twee nieuwe koelkasten, één 24 miljoen. Ik heb het idee dat, uh, dat, dat, dat, uh, dat dit een steek onder water is. Ja. Dat zou wel kunnen, ja. Ja, die, die dingen zitten er al sinds dus 1990, die koelkasten. En twee van de vijf staan aan vervanging toe. En er staat hier iemand, die wordt geciteerd. De vice-president van een of andere consulting firm. Die zegt, it's not a contractor issue, it's a requirements issue. It's not getting people rich. <laughs> En yeah, er uh, wordt ook in hetzelfde artikel aan gerefereerd dat Before taking office, president Trump complained about the high cost of the Air Force One tweeting that the Air Force should cancel the order. Dat was uh, wat hij toen zei over the, uh, have ze, have ze, have ze <laughs> die en nou hebben ze volgens mij stiekem zo'n baby die koelkast ingesnikt gewoon, uh... <laughs> ja, er twee nieuwe koelkasten kun je je even tekenen? Oh, ja ja, dat is oké. En dan de laatste nou, nou hij <laughs> <die order> <laughs> maar hij laat wel twee nieuwe koelkasten erin <laughs> Ja, inderdaad. <laughs> ja. die <laughs> Om zijn biertje koud te houden. Maar om 3000 maaltijden. Daar uh, zijn die vijf koelkasten voor bedoeld. Staat hier. Want het is gewoon een groot vliegtuig. Het heet Air Force One. Maar het is volgens mij gewoon een enorme Boeing of zo. Ja, het is een enorme Boeing inderdaad. Maar waarvoor je dan nog 3000 maaltijden moet hebben? Ja? Dat, ja, nou, dat begrijp heb ik nog niet helemaal. Mij niet helemaal duidelijk. Het, is, het wordt een beetje gebracht als zo van. Ik zit hier in mijn Air Force One. En mijn koelkast is niet uh, chill genoeg. Dus uh, ja. ik wil gewoon uh, dat mijn bij kouder, kouder wordt gehouden. En dan geef ik 24 miljoen uit. Omdat ik uh, de president ben en het kan. Maar dat is volgens mij niet helemaal uh, wat er aan nee. is. Nee, er zitten natuurlijk enorme berg lobbyisten ook. die dat uh, En die hebben allemaal contactjes binnen de regering. En die, dat, dat hele doel is, als jij binnen de regering zit en je mag die handtekening zetten voor zo'n order. Dan, dan zegt zo'n lobbyist, nou, jouw naam gaat in mijn adresboekje. En uh, als je ooit uitgeknikkerd wordt bij de volgende verkiezingen, dan uh, vind je bij ons een warm wel. Ja, dan word je burgemeester van uh, Affingen. <laughs> <Ja>, dan. <laughs> Je leest zelfs van die verhalen van dat, dat zo'n verstekeling die heeft zich dan bij zo'n wiel van het vliegtuig uh, naar binnen weten te glippen en is dan met zo'n vliegtuig meegevlogen en die komt dan helemaal bevroren, komt die dan weer uh, wordt hij dan uiteindelijk gevonden, weet je wel? Mm. En die verhalen heb je wel eens gehoord? Ja. Nou goed, en dan denk ik van ja, waarom hebben ze dan nog een koelkast nodig? 7 ja. kilometer hoogte is het ja. gewoon ijskoud. <laughs> ja. Je hangt die maaltijden gewoon buiten. Ja, dus in de, in de kofferruim. Je het diep weet diep je je maaltijd. <laughs> dus gewoon al die maaltijden in het kofferruim. Joh. Dan worden ze ook kou, koud. Ja, en daarna gewoon heet maken in de motor. En dan, uh... Ja, ja, ja. <laughs> Probleem opgelost. Ja. Ja. De flambeer. een ja, ja. Even kort opwarmen. Maar niet laten koken. Nou nee, ja, goed. Ja, en uh, Lekker geld over de balk. En dan gaan we even naar uh, Jeremy Corbyn. Als we toch over geld over de balk hebben. Dat is de, uh, ja, de Engelse leider van de, de equivalent van uh, de PvdA. De Labour. Schrikkelijk engelman ook. Ja, ja, ja, ja echt zo'n uh, PvdA. Hè? Ja, iemand die ook Chavez geprezen heeft. maar die tweet inmiddels van zijn timeline verwijderd heeft. Hmm. Ja, vreemd zeg. Hij komt achteraf wel tot inzichten. <laughs> ja, dat zal het zijn. <laughs> Ze hobbelen meestal achter de feiten aan. <laughs> Blijkbaar denkt hij ook dat wij niet kunnen zien dat hij zijn tweet heeft verwijderd. Ja. Dat is wel vrij naïef ook, ja. Dat er geen websites bestaan die allemaal archieven ja. ja. aanleggen. Of hij denkt dat mensen gaan kijken en die denken van, oh, zou dit dat wel echt gezegd hebben? En dan vinden we die tweet niet terug en dan, oh, dat zal het wel fake news zijn. Ja, dat zou natuurlijk wel kunnen. Maar er zijn uh, 5000 daklozen in de UK. Dat is met 15% gestegen de laatste twee jaar. Ja, Corbyn heeft gezegd, uh, ja, ik uh, wil dus uh, dat de overheid 8000 woningen gaat kopen per direct. Om ze een cadeau te geven aan die mensen die, uh, die in die dakloos zijn. En uh, hij vindt het maar raar dat er, uh, gewoon, zeg maar, dat er überhaupt leegstand is... terwijl er op andere plekken mensen op wachtlijsten uh, staan. Dus ja, hij begrijpt niet heel veel van hoe economie werkt, geloof ik. Maar ja, het is socialist, hè, dus uh, wat vinden we hiervan? Nou, iemand die chauffeurs prijst, Dus <laughs> de titel is We'll buy every homeless person a country house. Dat <laughs> is, uh, yeah. <laughs> is wel... Uh, you like, you help got <laughs> <get laughs> a house! You got a house! Ja, ja, ja. Ik moet aan over denken. Kan hij ook president worden, Oprah? Nee, nee, ze ja, heeft haar het... uh, uh, vanaf gezien. Ah, dat, dat is jammer. Het, maar ze heeft het ontkend. Dat is altijd, uh, dat is altijd heel dat is belangrijk. belangrijk als je president wil worden. Hè, dat je dat je heel helemaal... ontkent. Ik ben genoemd, maar... Uh... heb ik ergens genoemd, ja. Je, je wordt genoemd. genoemd, ja. Ja, nou, even nou, zeggen uh, heeft ze het ook nooit gezegd. Ze heeft alleen maar in een be heel bevlogen speech gehouden. en Iedereen zei, ja, ja. ah, jij moet president worden. En toen was ze zoiets van, ja, maar dat, dat was nooit mijn idee. Of dat is nooit mijn ambitie. En het lijkt me ook helemaal niet leuk. Zoiets zei ze. Nee, maar vaak zit het toch wel een beetje van die ijdele mensen. Als, als iedereen er maar gaat vragen, dat ze dan op een gegeven moment gaan denken: van Nou, misschien moet ik dat toch maar doen. Mm. Dus je weet het nooit, hè? Ja, het is een. Uh, ik, ik doe het liever niet. Maar uh, de bevolking, het land, roeping. roept mij. <laughs> Fortuin dat ook eerst zoiets gezegd. Dat is een soort. Uh, mijn, mijn roeping. Oh, ja, het is, een, het Jerry, is Jerry ook. Die zei ook van, ja, in principe wil wil ik geen premier worden. worden. Ja, <laughs> ja, ja. ja, ik word beetje ja. ja, Het is echt het teken dat iemand premier wil worden. Of president als ze zeggen dat ze het ze willen. Dat je een beetje een in de kamer een dat je gaat zeggen, van, ik wil eigenlijk helemaal geen premier worden. <laughs> dus, uh. ja, ik wil niet de absolute beetje hebben. Maar ja, als het beetje een als het beetje een beetje een beetje rare taak op mij om um, zullen we door wat ja, ja, ja ja ja ben het gaat wel waar gebleven. We nee nee nee, nee. we gaan nu maar. naar deze man ja, ja. wat um, gaat ze tegen Sander nu doen dan gaat hij dan op iedere dakloze twee huizen beloven of zo om er overheen te komen <laughs> ja net zoals de duizend euro uh, van de VVD. Uh, van ja, de VVD. Dus, Twee ja, Anders dan win je het gewoon niet. Je moet gewoon degene zijn die het meeste belooft en dan win je het. <laughs> ja. nou, Wat ook wel grappig is, is stel dat je nou een dochter hebt die wil gaan studeren en die kan geen kamer vinden of je hebt geen geld om wat te betalen. Dus luister, we schoppen je gewoon op straat. Dan ga jij gewoon in een, in een slaapzak op straat liggen... en dan krijg je vanzelf een huis. Nou, ik denk sterker nog... dat, dat, dat als zwervers een huis krijgen... of daklozen... dan krijg je in één keer heel veel daklozen in, in Engeland. Ja, natuurlijk. Dat ja, ja, ja. ja, trekt natuurlijk enorm veel daklozen, aan, ja. ja. Ja, dat is nogal een beloning van een paar ton... Uh, die je dan uh, vooruit zich stelt. Ja, maar we gaan verder. Ik heb heel veel beloningen gesproken. Deze man die krijgt uh, 75 uh, dollar... en... Ja. En wat heeft hij daarvoor moeten doen? 31 jaar uh, onterecht vastgezeten. Ah. In Tennessee. Uh, waarvoor eigenlijk? Wat had hij niet gedaan? Verkrachting en een uh, overval. Of een diefstal, een burglary. Dus, uh, Zijn reputatie is ook helemaal kapot gemaakt. Dus die man zal waarschijnlijk nooit een baan krijgen. Ook al. Uh, zou hij zou nog goed weggekomen, want hij was tot 115 jaar voordeeld. Oké, oké. Wat moet je dan worden? Masselaar. Hij is in 2009 vrijgelaten na dat DNA-bewijs uh, uh, ja, zeg maar dat hij uit is gekomen dat hij, het niet gezien, dat hij het niet was. En nu heeft hij 75 dollar schadevergoeding gekregen. Maar hij heeft al twee keer geprobeerd om meer schadevergoeding te krijgen, een miljoen dollar. Wat op zich natuurlijk niet veel is na 31 jaar. Maar dat is al twee keer geweigerd. Ik wil, ik wil evenveel, even, evenveel schadevergoeding als het wachtgeld van de burgemeester wordt oosterhout. <laughs> ja, misschien moet je eerst dronken zijn en, en, en mensen in de billen knijpen. Maar ja, ik denk dat het dan de het probleem was misschien. Ja. Nou ja, hij ziet er in ieder geval niet uit als een stereotype VVD'er. Nee. <laughs> ja, dat uh, maakt het prijskaartje gelijk al een stuk minder natuurlijk. En de parolebord heeft ook met 7-0 uh, gestemd tegen zijn, uh, zijn zaak. Dus... Uh ja Tegen zijn zaak, maar tegen zijn ontslag. Nee, tegen die exoneration case. Dat is dat hij echt daadwerkelijk officieel vrijgepleit wordt. Ja, ik ben afgevuld dat het, het juiste woord kwijt wordt. Ja, dus hij wordt Stalen. wel vrijgelaten, maar hij wordt niet vrijgepleit of zo? Of blijft een strafblad hebben dan op. Ja, ik weet niet precies hoe dat werkt eigenlijk daar. Maar er is dus een, een, een exoneration case. Maar ja, volgens mij is hij wel vrij. Maar... Hij is niet vrijgesproken, want dat, dat, uh, zo ver gaan ze dan niet of zo. Ik weet het eigenlijk niet uh, of hij nou, nou wel... Uh, het gaat dan om hem... Uh... Oh, wacht. Betsy Bruce served on the parole board and denied McKinney's first exoneration hearing. And she said she's still not convinced he's innocent. The case was rejected because the judge and the district attorney did not provide sufficient evidence that was properly tested. There's been one mistake that sent him to prison. I trust that another is not made that does not allow him exoneration. Lowry told CBS. <laughs> en dat is volgens mij zijn advocaat dan. Ja, Jack Lowry. Maar ja... Um, yeah. Het is mij nog niet helemaal duidelijk uit dat artikel of die nou wel of niet vrij is. Maar hij uh, heeft in ieder geval toch uh, ja, geen schadevoeding gehad. En uh, ja, als DNA-bewijs lijkt maar duidelijk genoeg, toch? Ja, en als je is natuurlijk, uh, hij zegt ook: I don't have no life. All my life was taken away. Dat is natuurlijk het probleem. Als je zo lang de gevangenis hebt gezeten, ja, je kan 75 je kan dollar naar buiten stappen. Maar je hebt helemaal, je hebt helemaal niemand natuurlijk om, uh, om uh, verder te gaan. Iets, nog, nog iets van je leven te maken. Wat natuurlijk ook wel bizar is, is als je zo'n zaak dan bekijkt en je ziet dan dat iemand al veroordeeld is voor iets wat hij niet heeft gedaan. En je ziet dat ondertussen mensen zoals bijvoorbeeld O.J. Simpson en zo, dat die worden vrijgesproken, terwijl het is gewoon echt overduidelijk is van dood, ja. guilty, weet je wel. Ja. Denk je, hoe kan het dan dat dan, ze hebben een systeem, dus mensen moeten het ook nog met elkaar eens worden om jou te voordelen. En blijkbaar zijn er dus gewoon twaalf mensen die het er wel mee eens zijn dat jij het hebt gedaan, terwijl dat als DNA onderzoek blijkt van niet. En ook, het is ook nog eens zo dat uh, die, die uh, advocaten die voor dit soort zaken, voor, voor dit soort mensen die het eigenlijk niet kunnen betalen, die zaken doen, die krijgen maar een paar minuten om alles voor te bereiden ook, weet je wel. Het is, uh, ja. Ja. Dat is een beetje liefst uit papierwerk, uh, zeg maar. Ja. Ja, die krijgen wel vergoeding van de overheid, maar dat stelt niks voor, geloof ik. Ja, ja, ja. Dus die hebben ook heel weinig tijd om, om die zaken voor te bereiden. En ja, die, die moeten even snel een zegje doen. En, uh... Hij heeft wel onderzoek naar gedaan dat die. Uh... Ze hebben dan geloof ik twaalf minuten per, per case of zo. Of tien minuten. Ja, of zo. zoiets. Ja. En dus, dus dat gaat de hele dag door. En dan blijkt ook dat de kans dat jij teruggestuurd wordt de gevangenis in. Ik neem even de rol van de gevangene hier in mijn Liever dan de rol van de, van de uh, rechter. De kans dat jij teruggaat, uh, als je dat over de dagverdeling kijkt, dan zie je dat dat verband houdt met de suikerspiegel van de, ja, van de rechter. Als, als die honger is, is, het vlak voor de lunch. Zij maken een schijfje een kans. Na de lunch heb je weer enige kans. En dan aan het eind van de dag worden weer steeds minder. Want de default position, dat is het altijd makkelijkst, wordt eigenlijk gezegd: de default, de, de, de, de, ja, de default toestand dat is sturen maar terug naar de gevangenis, dan loop je het minste risico mee. Want niemand zal ooit klagen dat er iemand onterecht in de gevangenis zit, maar als je een, een moordenaar per ongeluk vrijlaat en hij vermoordt er iemand, nou, dan zijn de rapen Dus je kan maar beter iedereen terugsturen naar de gevangenis. Als je een beetje moe bent, dan is gewoon: hup, terug, terug, terug, terug, terug gevangenis. Dat ja, het salaris van die rechter blijft gewoon hetzelfde. Dus het maakt niet uit wat hij doet. Ik bedoel, uh, ja. Ja, als ik het goed begrijp, is het dus zo dat je in Amerika ook nog een rechtszaak moet voeren... om je naam te kunnen zuiveren. Dat is officieel vaststaat dat je onschuldig bent. En die rechtszaak hebben ze afgewezen. Ja, dat is niet gelukt inderdaad. Ja. ja, het is natuurlijk niet bewezen dat je schuldig bent. En daarom dus niet, niet langer vast. Het is iets alles dan echt uh, bewezen dat je vrijgesproken bent. Zeg maar bewezen dat je onschuldig bent. Mm. Want onschuld hoef je in principe niet te bewijzen om niet de gevangenis in te gaan. Maar dat is ook bijna onmogelijk in de meeste gevallen om te bewijzen dat je iets niet hebt gedaan. Nou ja, met DNA kom je in lijn natuurlijk. Maar het, het zit ook wel... alweer 30 jaar tussen hier hè. Nee, man, op 30 jaar naar 29 e tot zijn 60ste. Maar uh, jongens, we zijn een beetje ja, min of meer aan het einde van het programma. En even nog één klein dingetje over de Internal Revenue Service, de Amerikaanse federale belastingdienst. De uh, IRS paid uh, 20 million to collect. 6, ja, bijna 7 miljoen in. Uh, Belastingsoel of zo. Ja, ze hebben um, externe bedrijven ingehuurd om um, uh, belasting uh, te innen. Wat uh, volgens deze persoon, uh, volgens die Treasury Secretary Steve Mnuchin, heel logisch en uh, ja, vanzelfsprekend is om dat te doen. Maar ze hebben, uh, dat heeft 20 miljoen uh, dollar gekost en 6,7 miljoen aan achterstellige belastingen opgeleverd. Het ja, verhaal komt bekend voor. Was het ging dat over een Californische miljonair die naar uh, Las Vegas was verhuisd? Dat. Die ik hier niet zo staan. Maar... Ik dacht ja, wel dat ik het kijk, over hoor. een heleboel verschillende teksten ging, me niet over. Uh... Ah, oké, Nee, ik weet wel een soort gelijkgeval, maar dat speelde al uh, veel langer. Uh, dat ging over Californische uh, mil mil miljardair zelfs, geloof ik. Uh -huh. En die, uh, ja, daar zat ze een beetje op de aas op zijn kapitaal. Maar hij was toen van Californië naar uh, Las Vegas verhuisd en dat stonden ze dan niet toe. En daar zijn jarenlange rechtszaken over geweest. Uh -huh. En uh, daar hebben ze ook een extern bureau uh, ingehuurd om hem. Uh, ja, niet alleen hem, maar ook iedereen om hem heen te ondervragen en te in de gaten te houden en noem maar op. En dat kostte ook 20 miljoen. En het ging uiteindelijk om ook maar een paar miljoen uh, belasting uh, wat, ze, wat ze van hem wilden hebben. Nou, wat hier staat is dat ze dus in sommige gevallen private contractors, dus private bedrijven, 25% commissie hebben betaald op, uh, op zeg het maar, innen van belasting. Uh, ook al heeft de belastingdienst uiteindelijk dan gedaan zonder hun help, daar kregen ze toch voor betaald. Dus er zal er weer iemand hebben uh, op de verkeerde manier. Die rijk van geworden zijn, en uh, ja, dus het heeft meer gekost dan het eigenlijk oplevert voor de overheid, en uh, ja, Tot, dus is ook... dat is maar weer eens bewijs dat het overheid geen winstmotief heeft. Nee, hoe nobel, hè? De die, uh, die miljonair zei dat ook. Die zei ook: van ja, het is voor hun puur van ja, ze hebben hekel aan mij en uh, ze wilden mij gewoon kapot maken. Nou uh, goed, hij heeft uiteindelijk met de rechtszaak uh, gelijk gekregen. Dus uh, gewonnen. Ja, Californië moet je niet uh, verlaten. Dat is uh, het liedje: is dat al bekend? Hotel Californië. Ja, ja. Uh, je kan er uh, naar binnen, maar je kan er niet naar buiten. Dus ook als jij je vastgoed daar wil verkopen, wat reet te duur is. Ja, daar zit dan een bepaalde waardeiging in. En uh, ja, als je dan de grens over wil, dan uh, moet dat even inleveren. Ja, het lijkt de SP wel, hè? Als je er helemaal in zit, kom je er niet meer uit. <laughs> Ik zag laatst die dochter van Marijnus op tv. Uh -huh. Dat is al wel bijna net zo'n uh, zo eng als de vader. Uh, uh, <laughs> nee, maar goed, ja, ik denk uh, we zijn een beetje aan het einde gekomen. En, uh, ja. Of willen jullie nog iets uh, kwijt? Nou, ik heb nog één goed nieuwtje dat ik wel. Uh, Ach, dat dat wel, is. wel. En ik wil iets heel mooi zouden. Dat is altijd goed, een goed nieuwtje. Een, een klein dingetje dat wel. Als je naar beneden scrolt, het besluit van de Tweede Kamer om. Koopvaardijschepen toe te laten. Oh ja, ja, die hadden er ook nog, sorry. Ja. Ja, ja. Om beveiligers uh, aan boord mee te nemen. Op zich wel een uh, positief dingetje, dan worden ze niet meteen, uh, niet meteen overvallen. Want... hoe hoeven ze ook niet meer vlaggetjes te wisselen uh, overwegen. Ja, als het verleden is gewoon gebleken. Um, als er een rood wit vlag aan je schip hangt, dan weten die piraten van. De mensen die daar zitten, die hebben geen wapens. Die kunnen we gewoon meteen overvallen. <tie> dus, <tie> Het dus is een equivalent van de overheid die jou verbiedt om een, jezelf te verdedigen met een wapen. Waarbij criminelen weten van, nou, oh, mensen hebben geen vuurwapens. Maar in plaats daarvan, dat jij, daar ben jij al niet, loop je niet op straat in Nederland. Maar vaar je langs Somalische piraten met een grote Nederlandse vlag op je boot. omdat mm -hmm. ze weten, oh dat is, die hebben geen wapens. Het is een grote uh, eye vlag hebben dan. Ja, een ja. groot doelruid zit er al eigenlijk. Ja. In ja. Maar, maar, maar, maar stel dat hen dat nieuws dan nog niet weten, weet je wel. En dan zien ze binnenkort zien ze in één keer weer rood, wit, blauw voorbij. Ja. En uh, moest eerst kijken van hoe, hoe die vlag staat. Van, uh, dat het geen Franse vlag is, zeg maar. Ja. Of dat je een dyslectische piraat hebt die denkt: hé, hey, oh nee, dat is een Russische vlag. Ja. <laughs> maar goed, ja. Ik uh, anders mee natuurlijk. Maar dat die, die piraten roept: hé, hey, dat mag toch niet? En dan roept die kapitein terug: ja, natuurlijk wel. Luister hier, geen vrijheid radio. <laughs> <laughs> Zo winnen wij een luisteraar. Libertarisme <laughs> uh, uh, uh. was heel populair, hoorde ik in Somalië. Dus. Uh, ja, immigranten-immigranten, ja, ja. hè. Dus, nee, libertinisme, hè? Ik bedoel, die, dat, dat oh, is als ze ja. het NRP niet kennen. Nee, omdat wij oh. er allemaal heen gestuurd worden, altijd, toch? Oh, ja, ja, ja. Oh, precies. Ja, ja, ja. Het uh, is dus een libertarisch paradijs, hoor ik altijd. Dus. ja. ja. Dat ja, maar die, die piraten, dat zijn dan een paar socialisten die nog zitten. Ja. ja, maar die zitten ook op een boot. Die zitten buiten, ja. dat is allemaal fijn, denk ik. Ja, is... ja de vaar je daar op de dan kom je gewoon de SP'er op een boot tegen. je, godverdomme, ga ik helemaal naar Somalië? Dan blijven ze nog niet op kunnen af. Ja. Ja. Maar het vreemde was ook wel dat mensen hier tegenpleiten met de argumentatie dat het geweldsmonopolie bij de overheid moet blijven. Ja, ja, ja. En daar stap ik wel echt zo weinig van, dat het opeens geweld is om een geweer mee, mee te nemen op een schip. Maar goed, ja, ja. onze libertarius gaat het vooral om... Uh, die initieert het geweld. Ja, maar Dan mag je zelf altijd ook, verdedigen. Dat we het ook wel van monopoelen hebben, gaat het ook over initiëren, maar niet over verdediging. Sorry? Ja, maar, maar we de meeste als het gaat over monopoelen, die gaat het ook over initiëren en niet over verdediging. Ja, want er dus is het gewoon geen argument om te zeggen dat uh, koopvaardijschepen geen wapens mogen hebben. Geen privaten beveiligers. Het ja, is het ook altijd als die met die... de landsgrenzen overtrekken. Dus ook al vaar je aan de andere kant van de wereld. Ja. Ik dus denk dus dat, dat als die piraten aan boord komen met zijn rubberbootje, dat je dan zegt... Ho ho ho, het geweldsmonopolie is het bij de overheid weer. Dus stop die wapens even. Ik bel de politie. Jongens, dit mag niet. ja. Uh, uh, uh. Wacht even, ik ben even 1 in 1 2. Ja. <laughs> Zien jullie deze vlag niet? Uh, uh, uh. Blijkbaar is het zo dat de Nederlandse wet ook geldt op alle schepen ter wereld met een Nederlands vlaggetje. Uh. Dus... Uh... Ja. We moeten daar goed uh, op letten. Ja, dan, dan ben je dan overvallen en dan bel je de politie. En dan moet je even kijken, hoe, hoe lang moet je dan gaan wachten... als het dan bij de grond van Hade ja. zit en je belt de politie ja. Den Haag of zo. Mensen zijn natuurlijk wel met één boetes aan het uitschrijven... <laughs> maar we komen er zo aan. We <laughs> hebben we even druk met een wietplantage rollen. <laughs> maar het is ook wel gewoon natuurlijk... het is je behoorlijk naar het hoofd gestegen... als jij denkt dat die mensen op die schepen zich daar gaan houden. Die varen daar door die gevaarlijke wateren... waar allerlei mensen zeg maar, met wapens op de toer liggen om de boel te beroven en dat jij dan denkt, dat is op die boot denken van nou, weet je wel. Ja, we kunnen ons wel gaan verdedigen, maar ja, dat mag niet van CDA-Kamerlid van Thornburg, weet je wel. Of, uh, nee, dat is juist degene die ervoor was, uh, sorry. Maar degene die er dus tegen is, uh, van uh, de regeringspartij uh, D66 en PvdA-Kamerlid Ploumen. Nee, dat mag niet van Lilian Ploumen, dus uh, laten we ons maar gewoon uh, laten beroven, Want uh, terwijl je ergens uh, voor de kust van Afrika vaart, weet je wel, dat je dan druk maakt om wat zij daar, daarvan vindt. Ja, maar je Stel moet je toch een elkaar. Die... ben je banger voor Lilian Ploumen of voor die piraten dan, hè? Ja, dat natuurlijk. dat... Uh, dat blijkbaar me denk ik echt dat, dat jij er een man bij vaart. Het lijkt me grappig om een keer gewoon een paar. Als je kijkt van iedereen die tegen die wet heeft gestemd. Dat ze gewoon allemaal een bloemetje sturen en dan met een kaartje erbij met allemaal namen van, van Somalische Piraten en zo van dankjewel, weet je wel, dat je voor ons gestemd hebt. Ja, of op een boot zetten en daar voor de kust heron in. Nee, maar goed, uh, we zijn uh, inmiddels wel uh, aan het einde van het programma gekomen. Ik wil in ieder geval uh, iedereen hartelijk danken voor het meedoen aan dit programma. En uiteraard de luisteraars ook. Uh, hartelijk danken dat jullie tot zover allemaal hebben kunnen uh, meeluisteren. En uh, uiteraard zijn we de volgende week uh, weer. Ik wens iedereen een uh, vrij en vooral heel erg uh, vrolijke week toe. En uh, ja, ik zou zeggen, doedelet hey, Wat is idee? Hoe laat de Bitcoin nu? Dat is de raken van uitzetten. Oké. Je hebt een mooie geraakt tijdens de aardtelling. De duurt 72,84, duur 90 euro ah, ah, ah, Nog steeds niet op die 6000. Ja, dan, ja. Ik nou, dat had dat ook wel geweest als die in de tussentijds 6000 was geweest. Uh, ja. Dan was er echt paniek in de tent. Ja, het kon inderdaad wel. Paniek is, is altijd mooi. Ik bedoel, je moet altijd, hoe uh, noem je dat? Ja, als je in cash zit, is paniek mooi. Ja, ik wil dat zeggen. Niet als je flink wat crypto hebt, hoor. Dat zit toch wel Nee, je koopt zeg maar, uh, je koopt als, het in, uh, als er paniek is bij de massa... En, ...en je verkoopt als er weer een hype is bij de massa. Ja. Dat is de regel, hè? Ja, dat is de ja. regel. Maar ja. ik heb nog niet echt het idee dat dit nou nog paniek is of zo. Dat, dat we nog niet. Hebben. Nee, ja. maar als het zo doorgaat, dan komt hij wel. <laughs> ja. ja. Die grijntje moet even van de gezichten van de... Hè? En het, het mijn uh, indicator is altijd als de mensen op je afkomen van... Hé, hey, jij was toch die, uh, die crypto-fan? Huh? Huh? ja ik, ik had er van een week eentje, ik Bij had er een week eentje, collega... De collega van, uh, hij staat er uh, erg laag, hè? Ja. Zo, ik zeg ja, mooi, een inkomenmens, zeg ik dan zo. Uh, ja. ja, maar dan krijg je nou nog een keer aan je bureau, natuurlijk. Uh, ja, uh, uh, ja. Zo, heb je nog ingekocht, hè? Heb je weer geld kwijtgeraakt? Maar, ja, het moet echt. Uh... Pijnlijk, uh, pijnlijk zijn om die, uh, die, die die uh, ze moeten heel euforisch zijn de mensen die tot, uh, hebben gezegd dat het niks was. Dan is het eigenlijk bijna altijd als, tenminste als die als die mensen helemaal helemaal het dolle heen zijn dat ze altijd gelijk gehad hebben. Omdat kijk eens, het is helemaal niks meer en het is uh, het komt nooit meer goed, dan is het een moment om te kopen. Dat is echt het ultieme ja. Uh, maar wat ook wel erg is, is kijk, ik vind het niet leuk dat Bitcoin nou op 7200 euro stond uh, en eerst op 17.000, omdat ik al wat heb. Maar er zijn dus mensen die hebben het gekocht op 17.000 euro. Ja, ja, ja. Dat is helemaal niet leuk. Ja, dat is fijn. Ja.